Is Radio Els op AM1485. 24 uur per dag. De beste Aldi's op Radio Els. 1485 AM. Radio Els met de top 40. En dit is.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 is die prachtige Allemachtige, hè? onze nieuwe Els plaat bij Radio Els 1485, maar het was natuurlijk ook ooit een Caroline Show sure Shot, begin mei 1979, vanaf die mooie trouwe oude old lady. Welkom luisteraars bij de Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis, de Top 40. De Els Zaterdagmiddaggebeurtenis. Dit is de Top Oh, kleine correctie, het is de Els zaterdagmiddag gebeurtenis voortaan, ja, ja, ja. Officieel mogen we deze nieuwe jingles en nieuwe tunes pas op 1 april gaan gebruiken, maar ik vond ze zo prachtig, allemaal ik denk, wat kan ons het schelen, we gaan ze nu al doen. Wat gaan wij doen deze middag, de top 40 tussen 3 en 6 uur, het was de 13e jaargang, nummer 9, we doen de top 40 van 26 februari 1977. Met 10 ex-alarmschijven, 3 top 40 awards, 13 stijgers, 19 dalers, 3 platen blijven stationair staan. En er waren 5 nieuwkomers, 6 Nederlandstalige platen, 2 instrumentaaltjes en de rest is allemaal Engelstalig. We hebben zometeen tegen 6 uur een nieuwe nummer 1. En er zijn 3 nieuwkomers in de nationale top 10, oftewel van de top 40 natuurlijk. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met verdwenen platen die er vorige week nog in stonden en nu dus niet meer verdwenen uit de top 40, 40, 40. Deze stond vorige week nog op 40, negen week in de lijst voor Show Wadi Wadi. Een grote hit hoor, nummer 2 was de hoogste positie. Hier is Under de Moon of Love bij Radio Ls 1485 en Radio Emmalord en Wijkradio Welwijk. Hij heeft een paar weken in de allerlaagste regionen van de top 40 gebivackeerd. Iedere keer kon hij het nog een weekje uitstellen. Maar uh, dit keer is het toch echt over en uit voor de Chaplin Band. Vijf weken top 40 en vorige week nog 39. En we gaan maar weer voor de laatste keer een feestje bouwen. Let's have a party bij Radio Els 1485. Het is uh, bijna acht minuten over de klok van drie uur geworden op deze zaterdagmiddag. Een je een prettig weekend hebt... ...na de storm van de afgelopen dagen natuurlijk. Hè. Ja, het ging even hier ook flink te keer. ...maar gelukkig, de antennes hebben het allemaal gehouden... ...dus Radio 1485 zit gewoon in de lucht... ...net als al die, al die andere middelhofzenders. Er zijn er een paar even uit de lucht geweest... ...maar ze zijn gelukkig allemaal weer terug. En misschien heb je vandaag wel de weggewaaide dakpannen vervangen... ...of zo van je dak. Dat zijn echt zo'n leuke klusjes voor de zaterdagmiddag. Jorden de Sheppelin-Band, let's have a party. Vorige week nog 39, maar nu dus uit de top 40... Na vijf weken daarin te hebben ge gebivackeerd. Dit is de top 40. Top 40, 40, 40. Het gescheiden hitje voor de hollies met Wiggle, Dead, Watch It zijn ze zij niet in het linker rijtje terecht geweest van de top 40. Hun verblijf was alleen maar het uh, voorbouwde aan het rechter rijtje. Vorige week nog maar 38 en nu dus uit de top 40 naar 5 weken. En weet je wie ook uit de top 40 is? Na drie maanden maar liefst de ex-nummer 1 hit van Queen. Hier is nog één keer Somebody to Love. De Chaplin Band, de Hollies, The Queen, allemaal verdwenen uit de top 40. En de laatste die verdween uit de top 40 stond vorige week nog op 33, zes weken in de lijst. Een bescheiden hitje, maar wel een prachtig nummer. Bread and Lost Without Your Love. Zaterdag 25 februari 2017 en je hoort de top 40 van 26 februari 1977 hier bij Radio ELS 1485. Nou, zitten jullie er klaar voor? Dan gaan we beginnen met de top 40. De Middengolf Bruist. Het hele weekend met Radio ELS. Plaathandelaar. Dan ligt er één klaar. Een gedrukte exemplaar. Van de top 40. De enige echte Nederlandse hitparade. En dit is de Hekkensluiter deze week. Zes weken top 40 voor passepartout. Een ex-alarmschijf. De doodgewoonste dingen. Vorige week nog op 32. En nu dus naar nummer 40 in de historische top 40 van 40 jaar geleden. Bij Radio Els 1485. Wijkradio Waalwijk. En Radio Emmanoord.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 Verwensen, je ziet met angst en beven het oppervlakkig leven van nooit tevreden mensen om je heen. Het egoïsme als maar nummer één, maar rijkdom doet bedriegen, de mooiste droom vervliegen, geluk is simpel, dat geldt algemeen. De doodgewoonste dingen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 dat zijn mijn trieste dagen, die brengen mij dan even van een stuk. Maar meestal zijn de dingen, als de vogels die mooi zingen, van mijn geluurd. Maar meestal zijn de dingen... De vogels die mooi zien. Nou, en de doodgewone dingen, daar moet pas het, Patoe het vanaf volgende week waarschijnlijk wel weer van hebben. Want uh, hun optreden in de top 40 is na zes weken gewoon voorbij. Vorige week nog op 32 en nu dus de hekken deze week. En hun mogen nog een weekje blijven. Vorige week op 37 en daar ben ik zo blij mee. Twee plaatsen verliezen naar 39. Maar goed, het was wel een grote hit. Twaalf weken maar liefst al in de top 40 voor deze Alarm schijf. Hier is Champagne. De komende jaren komen we deze Rotterdamse formatie natuurlijk nog veelvuldig tegen in de top 40. Maar voor rock roll star is het over en uit volgende week. De hoogste, uh, hoogste positie in de top 40 was nummer 2, zelfs 12 weken. Ik zal arm schijken. De Els zaterdagmiddag gebeurtenis de top 40. En naar de top 40 hebben we natuurlijk de tipparade hier live vanuit Krimpendeijssel met de heer Peter de Wit, dat is ook wel een unicum natuurlijk, en hij heeft een grote verrassing voor je van deze groep Heurt, maar hier nog even de oude hit Magic Man van 27 naar 38. Dreamboat Annie, hoor je? De Magic Man van de zussen Ann en Nelsie Wilson, zich noemende Heurt. Ze staan 10 weken in de top 40 maar liefst en ze zakken van 27 naar 38. En dit zakt twee plaatsen. Vorige week nog op 35 en nu dus naar 37. Hier is Cliff Richard in de vijfde week. Hey, Mr. Dreammaker. Is gone. But it's no way at all Cause if you knew what I'm going through, you'd know But there's one thing wrong with the way I'm living Ain't got no Josie no more Hey, Mr. Dream, make a sin This one is over, it's not what it seems. And so tonight, when I turn out the light, send me a new dream tonight. She didn't say much, just a little she was on her way, ooh, I could have cried then, instead I died then, she left me standing dazed, but it's no use crying, well that's what everybody tells me and they all seem to know. Josie no more, hey Mr. Dream Maker, send me a dream, this one is over, it's not what it seems, and so tonight when I turn out the light, send Is over It's not what it seemed And so tonight When I turn out the light Send me a new dream This one is over Het is een mooi luisterliedje van Cliff Richard, maar gezien de hitnotering in de top 40 niet zo geschikt voor het uh, kopend publiek blijkbaar. Vorige week op 35, en nu dus op 37. Hey Mr. Dreamweker, we noteren 5 weken. En dan is het nu tijd geworden voor de eerste van de in totaal 5 nieuwe binnenkomers die we deze middag hebben. Op 36 komt nieuw binnen Debbie met Angelino. Nieuwe, nieuw in de historische lijst. Nozeg heeft ze aardig lang in de tipperaden rondgezworven zoals dat heet, dus dan denk je van het wordt toch geen top 40 hit, maar gelukkig ze is binnengekomen op 36 de eerste nieuwkomer met Angelino deze week. En dit gaat slechts één plaatsje omlaag hoor, hij houdt het nog wel even vol. 9 weken inmiddels voor Ricky King met Verde. Gaat hij van 34 naar 35 in de historische top 40 van 26 februari 1977. Radio Els. Een historische top 40. Top 40. Top 40. Top 40. Top 40. Top 40. Voor de klok van 4 uur geworden hier bij Radio's 1485 in de historische top 40. En we hebben in deze lijst wat plaatjes die gewoon niet uit die top 40 weg te branden zijn. Eigenlijk ze zakken heel langzaam in de onderste regio's. Champagne bijvoorbeeld maar twee plaatsen van 37 naar 39. Cliff Richard van 35 naar 37. De Vader van Ricky King gaat slechts maar één plaats naar beneden van 34 naar 35. En dit gaat ook drie plaatsen naar beneden van 31 naar 34. Jo, natuurlijk Boston in de zevende week. More than a feeling. En dit staat op 33. Vorige week op 22. Hier is de jean van David Dundas. Das, das, das. Jeans on. It's the weekend and I know that you're free. Schrijf van uh, David Dundas. Jeans-on, heel even in het linker rijtje geweest, maar uh, daarna weer snel door naar het rechter rijtje, naar 22, en nu dus weer 11 plaatsen verlies naar nummer 33 in de vijfde week. Ferry Den Hartog. Oeh, dat is lekker!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 En in de top 40 is het uh, tijd geworden voor het eerste overzicht wat we gedraaid hebben vanaf de nummers 40 tot en met 31. Nou, ja, 31 krijgen we natuurlijk nog. Van 32 naar 40 de X alarmschijf van Passapatoe in de zesde week met de doodgewoonste dingen. De x alarmschijf ook voor Champagne. 12 weken in de top 40, rock -and -roll Star gehad van 37 naar 39. En Magic Man van Heurt gaat in de tiende week van 27 naar 38. Cliff zit in de vijfde week met Hey Mr. Dreamaker van 35 naar 37. En de eerste nieuwe in de top 40 vinden we op 36, Debbie met Angelino. Het instrumentaaltje verder van Ricky King in de negende week, één plaats verlies van 34 naar 35 en drie plaatsen gezakt. Moderne feeling van Boston in de zevende week van 31 naar 34. De jeans on van David Dundas. Deze ex-alm staat inmiddels vijf weken in de lijst en gaat van 22 naar 33. En de carnavalskraker van uh, vader Abraham in de vierde week, Adele, ja ja, gaat van 23 naar 32. En vorige week nog in het linker op nummer 14. Ja, dus een hele erge zakker voor Elvis Presley met Moody Ploeg. Wij spreken elkaar zometeen weer naar het nieuws en weer van 4 uur. Strangers all you find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about. But she's woman through and through. She's a complicated lady, so call her my baby.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 Dit is het Radio Els Nieuws. Ik ben Marga Vermeulen. Goedemiddag. Denklijsttrekker Kuzu heeft gezegd dat hij signalen krijgt dat artsen eerder stoppen met de behandeling van patiënten met een migratieachtergrond. Drie Turkse artsen, een tandartschirurg en longarts, vinden die opmerking ongefundeerd en schadelijk. Ze spreken namens TANET, het Turks Academisch Nederlands Netwerk. Artsen en medisch specialisten maken geen onderscheid bij het verlenen van professionele zorg, zo zeggen ze. De vuurwapengevaarlijke Elias A is ruim een maand na zijn ontsnapping opgepakt in een woonhuis in Etteleur. Dit gebeurde door de speciale politieeenheid Vast NL. Dit is een zwaar bewapend team van 40 man. In januari wist A te ontsnappen aan zijn bewakers tijdens een bezoek aan het Sint-Franciscus-gasthuis in Rotterdam, waar hij een behandeling zou ondergaan. Hij zat onder andere vast voor twee pogingen tot doodslag. De beveiligers van Geert Wilders zullen opnieuw doorgelicht worden. De actie volgt op de aanhouding afgelopen maandag... ...van een medewerker uit het beveiligingsteam. Hij werd opgepakt op verdenking van het lekken van informatie... ...naar een criminele organisatie. Dit bleek niet zo te zijn en zijn voorarrest werd opgeheven. Alle medewerkers van de dienst Bewaken en Beveiligen... ...die direct of indirect betrokken zijn bij het beveiligen van Wilders... ...worden nu extra gecontroleerd. En tot slot het weer. Vanmiddag hebben het noorden en midden van het land te maken met regen. In het zuiden blijft het grotendeels droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind... ...en de temperatuur ligt tussen de 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws op Radio Els. Dit is Radio Els op AM 1485. 24 uur per dag de beste aldis op Radio Els. 1485 AM Radio Els met de top 40. En dit is... My Sweet Louise, My Sweet Louise Iron Horse and Sweet Louise Caroline Shoreshott De Nieuwe Elsplaat I know you've been up running When you've done all your running Run to me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 From your dreaming Come to me Find things to believe in And when you live what you believe in Come to me My sweet Louise Van vier uur. Je hoorde de nieuwe Elsplaat voor de hele komende weken 1979. en ex-Caroline Sure-Shot, natuurlijk. Ergens in mei 1979 de Iron Horse en Sweet Louise. <laughs> ja, dat ga ik krijgen met nieuwe jingles. De Els-Zaterdagmiddag gebeurtenis. Dit is de top 40. Ja, het is natuurlijk allemaal een beetje wennen. Al die nieuwe top 40 cirkels. Er is wel eens wat fout gaan natuurlijk. Hè? Maar dat zal vanzelf wel weer overgaan. Goedemiddag op Radio Els 1485 AM. Wijk Radio Waalwijk. Ook op de 1485. Bij Jan Chicago in het oosten van het land. Ook al op de 1485. En natuurlijk bij Radio Els Noord. Wederom op de 1485 kHz in de Middengolf. En natuurlijk ook via Radio Emmeloord. Op de 747 vanuit Emmeloord. En uit ook weer op die beroemde 1485. Het is vandaag zaterdag 25 februari van het jaar 2017. En je krijgt volgens schoteld tot 6 uur de top 40 van 26 februari 1977. Waarvan we de eerste 10 al hebben gehad in het vorige uur. In deze lijst 10 ex-alarmschrijven, 3 top 40 woords, 13 stijgers, 19 dalers. Drie platen blijven stationair staan en er zijn 5 nieuwkomers. Verder in de lijst 6 Nederlandstalige platen, 2 instrumentaaltjes en de rest is allemaal Engelstalig. Tegen de klok van 6 uur hebben we een nieuwe nummer 1, jawel. En we hebben welkomen ook drie nieuwkomers in de top 10. We gaan weer snel verder met de top 40. Dit is de tweede nieuwkomer op nummer 30. Het is natuurlijk oorspronkelijk van Stevie Wonder, maar David Barton die heeft er een hele mooie cover van gemaakt. Is Isn't she love me? Lovely, nieuw binnen in de top 40 op nummer 30. Nieuw. afkomstig van de lp Soons in de keys of Life van Stevie Wonder in 1976. En waarschijnlijk heeft Stevie tegen David Parten gezegd, joh, dit nummer moet je eens een keer zingen, misschien wordt het nog wel een hit ook. En zo kwam het dat het een jaartje later gewoon weer een hit werd, maar nu in de uitvoering van David Porter. En hij komt ermee nieuw binnen op nummer 30 in de top 40 van 40 jaar geleden. En op 29 een productie van Hans van Hemert en Willem Duin, jawel. En ze hadden iemand gevonden, een mannetje, dat heette Ronnie. En die ging samen met zijn Big Bear gewoon eens even een liedje opnemen. Het is de derde nieuwkomer deze week in de top 40 op 29, de Big Bear Bump. ...historische top 40 en je herinneringen komen natuurlijk weer boven aan 40 jaar geleden. Toen kon je deze top 40 ook horen, alleen een beetje in een korte uitvoering op de officiële omroepen Radio Veronica. De Veronica omroeporganisatie. die zat toen op vrijdag op Hilversum 3 tussen 7 en 8 uur s'avonds. Eén uurtje beschikbaar voor de top 40. Maar de fans weten natuurlijk ook dat die ook op Radio Miamiko te horen was. Ik dacht op uh, uh, zondagmiddag, dacht ik hè, ja, ja, ja, ja. Je de derde de nieuwkomer, de Big Bear-bump van Ronnie Willem Duin en de Big Bear. De top 40 is de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening gehouden wordt. De top 40. Eem, de loon. Nou, ik zet hem dadelijk harder. En papa boos. Nou, en... Ferry den Hartog. Al gezakt uit het linker rijtje naar nummer 21 in het rechter rijtje. En nu weer zeven plaatsen naar beneden voor Lia Valesco met Jow Smile. Ze staat inmiddels in de lijst vijf weken lang. Een beetje ondergewaardeerd plaatje. Hadden we het net over Stevie Wonder. Nou, zelf is hij wel aan het zakken hoor. Ja, ja, ja, ja. I wish van 15 naar 27, maar liefst in de achtste week. Het is de tweede plaat die uit het linker rijtje vertrekt in de Historische Door 40. Vorige week nog op 15 uur naar 27. We noteren 8 weken voor Stevie Wonder, I wish. En dit gaat drie plaatsen omhoog. Albert West, 3 weken genoteerd met Lissen van 29 naar 26. net terugkomt van het winkelcentrum waar je natuurlijk weer verplicht naar mee, mee, mee moest natuurlijk van je vrouw een boodschap te doen, dan uh, ga je lekker onderuit zitten met een lekker pilsje erbij of wat anders natuurlijk en lekker luisteren naar die historische top 40 van 40 jaar geleden van 26 februari 1977. Het was de ooit de enige echte Nederlandse hitparade... erkend door de Nederlandse Vereniging van Grammofoondatiësten... en is samengesteld uit de gegevens van handel en industrie. En dan is het nu tijd geworden in de top 40... voor de één na hoogste nieuwkomer in de top 40. Ja, ja, een klassieker hoor, vind ik in ieder geval. Fleetwood Mac, go your own way. Komt nieuw binnen op 25. Nieuw. Is the De Wit zou zeggen een echte Miami-go plaat. En daar heeft hij groot gelijkje, natuurlijk. Go is de vierde nieuwkomer vanmiddag in de top 40 op 25. Natuurlijk worden we hier Fleetwood Mac, radioels 1485 in het westen, noorden en oosten van het land. En ook in het zuiden van het land bij Wijkradio Waalwijk. En natuurlijk op de grote 100 Watter, de 747 van Radio Emmerloord. En je hoort het op 40 iedere zaterdagmiddag tussen 3 en 6. Maar vanaf 1 april gaat dat veranderen. Daar gaan we binnenkort nog wel eens even wat meer over vertellen. Dan gaan we naar nummer 24 toe. Vorige week in de tweede week doorgestegen naar 26. En nu teleurstellend, maar, teleurstellend maar twee plaatsen winst. Hier is Bonnie Tyler. En het heet natuurlijk allemaal Lost in France. dat gebeurtenis. van de Dutch Rhythm Steel bent, heb je geen kalender meer nodig. Januari, februari enzovoort. Ex-alarmschijf, 7 weken genoteerd. Vorige week nog op 16. En nu dus naar nummer 23 in de lijst. Maar het is natuurlijk wel een hele grote hit geweest voor deze jongens. Ja. De Mark Winterbend. Oh, wat een heerlijke, gezellige muziek op de zaterdagmiddag. Terwijl het buitengewoon een beetje is hier hoor. Echt, het is weer helemaal niks. Vorige week in de tweede week doorgestegen naar 25. En nu drie plaatsen winst naar nummer 22. Hier is de Whistling Shout. overal Even We gaan zo meteen op naar het overzicht van de platen die we eruit hebben tussen de nummers 30 en 20. En daarna gaan we natuurlijk gezellig verder met de best verkochte platen van 40 jaar geleden, de bovenste 20. Is het nu tijd geworden in de top 40 voor een overzicht wat we gedraaid hebben tussen de nummers 30 en 20. David Parton in de eerste week komt nieuw binnen op nummer 30 met Isn't She Lovely. De Big Bear Bump van Ronnie en de Big Bear komt nieuw binnen op 29. En 7 plaatsen verlies voor Your Smile van Leo Valesco in de vijfde week van 21 naar 28. Stevie Wonder verdwijnt uit het linkerijtje van 15 naar 27 in de achtste week ging I Wish... En Albert West gaat in de derde week drie plaatsen omhoog van 29 naar 26 met Lissen. De ene hoogste nieuwkomer was Fleetwood Mac met Go Your Own Way op nummer 25. En Bonnie Tyler gaat in de derde week slechts twee plaatsen omhoog met Lost in Friends van 26 naar 24. Ook al weg uit het linker rijtje, Dutch Rhythm and Steel Show Band. Januari, februari gaat van 16 naar 23 en deze ex-alarm staat er inmiddels al zeven weken in. En de Mark Winterbent gaat in de derde week met de wisseling shout van 25 naar 22. En zojuist hoorde je, wat een heerlijke plaat blijft dat toch ook. Love me van Yvonne Ellman. Vorige week in de tweede week doorgestegen naar nummer 28 en nu naar nummer 21. Dus gewoon langzaam naar de top. Want dit gaat gewoon het linkerrijdje in volgende week. Het is tijd geworden voor de Nederlandse top 20 van 40 jaar geleden. We doen vandaag de aflevering van 26 februari 1977. En dit kwam vorige week nieuw binnen op nummer 30. En gaat nu in de tweede week het linkerijtje in naar nummer 20. Het zijn natuurlijk de spinners. En dit is allemaal de Rubber Band man. At a club outside the town I was so surprised I was hypnotized By the sound This cat's put down When I saw This short fat guy Stretch a man Rhythm, grace, and heaven have a one man, no oh. And then he had to know that twinkle his left toe, but through his knee, got a feeling in his head, y'all. schopje binnen met een grote beker chocolademelkje en natuurlijk heel veel rum er doorheen. Want volgens mij is het carnaval dit weekend, dacht ik. Elf, ja, <laughs> laat het dan met elke week carnaval zijn als ik wat extra rum daardoor krijg. Over carnaval gesproken, we gaan een beetje een rondje carnaval doen. Jawel, de vorige week stonden ze allebei nog in de top 10. Maar ja, dat zijn vaak van die eendagsvliegen, dat gaat weer heel hard naar beneden. De eerste, die vinden we op nummer 19 terug. Vorige week nog op 5 zelfs, dus 14 plaatsen, maar liefst naar beneden. We hebben het over Corrie van Gorp in de zesde week. Zo slank zijn als je dochter. Ja, mag ik even passeren, alsjeblieft? Ik moet er even langs, even bij die microfoon zijn. Ja, dankjewel, hartstikke fijn. Zelf slank zijn als je dochter, dochter? Ik ze allemaal gedaan. Mijn nootjes heb bij mijn ook maar een gram van afgegaan. Zien ik een leuke jurk staan, dan is hij mij te klein. Als ik wil slagen, moet Tweede weegschaal vandaag Ook was ik aan de sherrykuur Maar dat doe ik niet meer Dronk zeker 20 liter in de week Of soms nog meer En bovendien had ik nog meer Dan ik ooit had gedaan Omdat ik alles dubbel zag Kwam ik ook dubbel aan Ja, steeds als ik me buk Schrik ik me nog Maar mij fluit Ik dij, ik dij, ik dij, ik dij Ik dij alleen maar uit En zomers op het strand Lopen de de maan. Omdat ze missen alleen allen In de schaduw willen staan Ik heb zo'n in de voeten. Ik wil met jou verdaan. komplot ik was op een gezellig feest dat was een leuke boel toen kwam op mij een dame af die zei hallo dacht de roel zeg wil je met me dansen kom vooruit doe met me mee maar allebei mijn voeten zeiden nee ik wil met jou wel dansen maar Ander feest was ook een leuke boel. Weer kwam op mee en dame af op zij noemde mij troel. En vroeg ze wil je dansen? Kom vooruit, doe met me mee. En weer zeiden me bij. Dit is een beetje het lijflied als je een jichtaanval hebt, hè? Ja, tenminste hier wel. Als ik een jichtaanval heb, dat zeg ik ook. Maar ik wil met jou wel dansen, maar mijn voeten doen zozeer. zeer. We draaiden het afgelopen weken meestal de achterkant van André van Duin, ta, ta ta ta ta, maar ik vond dit eigenlijk ook wel weer eens grappig om te horen. Zo, het carnaval hebben we weer gehad in dit top 40. Als eerste hoorde je Corrie van Horp in de zesde week van 9,99 met zo slank zijn als je dochter. En dit ging van 9 naar nummer 18. Ik wil met jou wel dansen van André van Duin in de vierde week. En de X-alarmschijf in de top 40 gewoord staat negen weken in de lijst. We hebben het natuurlijk hier over Sonny van Boniem. Zij gaan van 11 naar 17 in de top 40. maar eens aanstaan om van oorspronkelijk dit hele rustige nummer Sony een discohit te maken. Ik vind het zeer knap en het werd ook beloond met een nummer 1 positie in de historische top 40 van een poosje terug. Ze staan inmiddels 9 weken in de lijst, ex-alarmschijf en ze hebben natuurlijk ook een top 40 award gekregen. Boniem van 11 naar 17 met Sony. En dit is een beetje teleurstellend hoor. Vorige week in de tweede week vol goede moed het linker rijtje naar nummer 17 en nu... Slechts één plaats winst voor Brian Ferry van 17 en 16. This is tomorrow. I'm yeah. yeah. yeah. Zijn we niet gewend van Brian Ferry, hoor, in die jaren. Nee, nee, nee, nee. Wat zal er gebeuren volgende week? Wordt het alsnog een hele grote hit of is dit het hoogst haalbare? Nummer 16, vorige week op 17. Nog één plaats omhoog, maar niet meer met de stipnotering. Brian Ferry, ex Lamschrijf, drie weken genoteerd. This is tomorrow. En uh, ik had toen net gezegd dat we de carnaval wel gehad hadden. Dat is niet helemaal waar, hoor. Maar ik vind het wel een carnavalsplaatje... die je gewoon ook de rest van het jaar goed kan horen. Vorige week kwamen ze nieuw binnen op nummer 24. Martine Bijl, het Limburgs klaaglied, gaat van 24 naar 15. En dat wordt even de laatste voor het nieuws en weer van 5 uur. Wat de top 40 betreft, graag tot straks. Ons vader is gekozen tot prins carnaval dit jaar. Dat is gek hoor. Ach, de noodle. Want hij doet opeens zo raar. Tja, het is gewoon een heel andere man.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 Ik heb ook een vaste vriend, een leuke vent, wat well, wappetjes. Maar carnaval, dan maak van hem een wild verschuren beest. Nou, hij is omstreeks die tijd echt niet normaal. En, en hij bezig zich dan ook dikwijls literlijk taal. Dit is het Radio Els Nieuws. Ik ben Marga Vermeulen. Goedemiddag. Bij diverse zelfmoordaanslagen in de Syrische stad Homs zijn vandaag tientallen mensen gedood... De aanvallen waren gericht tegen belangrijke militaire posten in de stad. Een van de doden zou het hoofd van de militaire veiligheidsdienst van Homs zijn. Of de daders behoren tot terreurgroep Islamitische Staat is nog niet bekend. Het grootste deel van Homs, de op twee na grootste stad van Syrië, is in handen van de Syrische regering. Denklijsttrekker Kuzu heeft gezegd dat hij signalen krijgt dat artsen eerder stoppen met de behandeling van patiënten met een migratieachtergrond...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 In januari wist Ate te ontsnappen aan zijn bewakers tijdens een bezoek aan het Sint-Franciscus-gasthuis in Rotterdam, waar hij een behandeling zou ondergaan. Hij zat onder andere vast voor twee pogingen tot doodslag. En dan nu het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en vanuit het noordwesten gaat het af en toe regenen. De zuidoostelijke helft van het land houdt het nog redelijk droog. Met een minimumtemperatuur van 7 graden koelt het nauwelijks af en langs de kust waait een krachtige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Radio Els. Radio Els op AM 1485. 24 uur per dag de beste oldies op Radio Els. 1485 AM. Radio Els met de top 40. En dit is...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 De Els Zaterdagmiddag gebeurtenis. Is de top 40 even over de klok van 5 uur geworden hier bij Radio? Els 1485 bij Wijkradio Waalwijk en natuurlijk bij Radio Emmeloord 747 AM, bijna dus landelijke dekking voor de historische top 40 op de Middengolf. En zo hoort dat natuurlijk ook. We zijn bezig, we gaan beginnen met zometeen met het derde uur van de top 40 tussen 5 en 6. En daarna komt natuurlijk nog de tipperaden met, met Peter de Wit. We doen vandaag de top 40 van 26 februari 1977. Het was de 13e jaargang, nummer 9, met 10 X-alarmschijven, 3 top 40 awards, 13 stijgers, 19 dalers, 3 stationair blijven staan en we hebben 5 nieuwkomers en we moeten we er nog steeds eentje krijgen. Verder 6 Nederlandstalige platen in de lijst, 2 instrumentaaltjes en de rest is natuurlijk Engelstalig zoals de pop het eigenlijk wel een beetje voorschrijft. natuurlijk. We hebben straks tegen 6 uur een nieuwe nummer 1 en we hebben 3 nieuwkomers in de top 10, maar zover zijn we nog niet. We hebben eerst nog even 14, 13, 12 en 11 voor je, voordat we met die top 10 gaan beginnen. De best verkochte platen van Nederland van 40 jaar geleden. Dit staat op 14, vorige week op 18. In de derde week vier plaatsen winsten dus voor Chicago in samenwerking met de Beach Boys. Hier is Wishing You Were Here. Slipless hours and nights and far Ooh, wishing you a key, wishing you Heaven knows and Lord, it shows. A heavy load, but I'll be by. Ooh, I'm wishing you were, wishing you were here. Pay the price, make a sacrifice, and still I'll try. Als je echt potentie hebt om die top 10 binnen te gaan... en misschien aanspraak wil maken op de nummer 1-positie... dan zou het eigenlijk net iets hier harder moeten gaan voor Chicago. Drie weken in de top 40. Vier plaatsen winst van 18 naar 14. Wishing you were here. En op nummer 13 vinden we de laatste die uit de top 10 vertrekt... in Den Vreemde Verlaten. De migra's in de vijfde week. Ferry den Hartog. Die lang op de keien. En de toekomst wordt hem geen bestaan, zijn ouders. Ik denk niet dat de jongens van de Migra's dit succes zullen evenaren hoor. In den vreemde verlaten. Gewoon een top 10 hit geweest. Vorige week nog de sluiten van de top 10. En nu dus drie plaatsen naar beneden in de vijfde week naar nummer 13. Ja, het wordt spannend hoor. Het is best een hele bijzondere top 40 vind ik zelf want we hebben ook nog steeds de hoogste nieuwkomer niet gehad en die hebben we nu op 12 ook nog steeds niet want daar staat El Stewart. Vorige week nieuw binnengekomen op nummer 20 en net niet in de top 10 hè, jammer, maar dat gaat volgende week onwaarschijnlijk wel gebeuren, denk ik hoor. Van 20 naar 12. Hier is El Stewart en Year of the Cat. On a morning from a a country where turn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 Potentiële nummer 1 hit, maar er is ontzettend veel concurrentie voor die nummer 1 positie. Ja, ja, ja. Want op nummer 11 dan is het eindelijk zover hoor. Ja, de hoogste nieuwkomer van deze week. Het was de alarmschijf van vorige week. Abba uit Zweden slaat weer toe. Knowing Me, Knowing You komt nieuw binnen op nummer 11 in de historische top 40 van 26 februari 1977. De klapper! 10 vooral 6 bijna hier bij ons Radio Els 1485 en ook bij jou in de huiskamer of waar je dan ook zit, op zolder. Misschien ben je wel aan het studeren of aan de strijk of je bent in het schuurtje bezig, je oude fiets aan het opknappen. Het kan allemaal onder het genot van de historische top 40 natuurlijk. We zijn bijna toegekomen aan de top 10 voor vanmiddag, maar eerst gaan we even een overzicht geven wat we gedraaid hebben tussen de nummers 21 en 10. Van 30 naar 20 in de tweede week. De spinners met de rubber band. Men, we noteren 6 weken voor Corrie Gorp, Zo slank zijn als je dochter uit de top 10 van 5 naar 19. En ook al uit de top 10 André van Duin in de vierde week met ik wil met jou wel dansen. Van 9 naar 18. Van 11 naar 17 ging en met Sunny. Deze voormalige nummer 1-hit staat er inmiddels 9 weken in. En is ook nog een ex-alarmschijf. En datzelfde geldt voor Brian Ferry met This Is Tomorrow. Staat drie weken genoteerd en gaat nog maar één plaats omhoog van 17 naar 16. Martine Weijl in de tweede week. Het Limburgs klaaglied gaat van 24 naar 15. En op 14 vinden we Wishing You Were Here van Chicago. Staan drie weken genoteerd en komen van 18 afkomstig. Van 10 naar 13 in de Vreemde Verlaten van de Migra's in de vijfde week. En vorige week nieuw binnengekomen op nummer 20. En nu dus acht plaatsen, winst naar nummer 12, L Stewart met Year of the Cat. En zojuist hoorde je het mooiste nummer van ABBA, vind ik persoonlijk. Een van de Knowing Me, Knowing You was de alarmschijf van de vorige week en komt nu als hoogste nieuwkomer binnen op nummer 11. En dat betekent dat we toegekomen zijn aan de top 10 van... 26 februari 1977, vorige week op 19 binnengekomen en nu gelijk de top 10 in, in de tweede week. Dus we mogen gelijk al spreken van een ontzettende grote hit. Hier is Royce Royce en het gaat natuurlijk allemaal over de car wash. Zouden we over de bicycle wash moeten praten? Want ik heb geen auto, ik heb alleen maar fietsen. <laughs> en die moet ik inderdaad ook vaak regelmatig schoonmaken naar een fietstocht, natuurlijk. Zeker als het een beetje nat is buiten en een regenbuitje, dan weet je niet hoe zo'n ding eruit ziet. Maar dat geldt waarschijnlijk ook wel voor de auto. De car was van 19 naar 10 in de tweede week. Je hoorde de De Els zaterdagmiddag gebeurtenis is De top 40. En dit komt ook nieuw binnen in de top 10. Vorige week nog op 12. En nu in de vierde week, dus we doen het rustig aan op nummer 9. Het is natuurlijk prachtig, allemachtig dit nummer. Nieuw kid in Town, hier zijn de Eagles. Dagmiddag. Het is half zes bij Radio Als 1485 en ik uh, kan me precies voorstellen het tafereeltje thuis. Gezellig allemaal om met radio toestel heen zoals het heet. En gewoon luisteren naar de top 40 van 40 jaar geleden. We doen vandaag de aflevering 26 februari 1977 en toen stond dit op nummer 9. Het was de... Eerste plaat die, nee, de tweede plaat al die nieuw in de top 10 binnenkomt. Het zijn natuurlijk de Eagles in de vierde week. Nieuw kit in town. En heel teleurstellend, dit zak twee plaatsen. Vorige week nog doorgestegen naar nummer 6. In de zesde week is hier Soul Dracula. Soul Dracula. Soul. Ik kom je <laughs> trouwens meekijken met deze hitlijst, dan ga je gewoon even naar www.top40.nl en dan even gewoon in het soepbalkje gewoon intypen top 40, 26 februari 1977, dan krijg je de lijst op je scherm te zien, maar je kunt hem dan ook gewoon downloaden in pdf-formaat, dan heb je het originele top 40 lijst zoals die destijds gewoon op papier bij je platenhandelaar was af te halen, hè? zo ging dat vroeger. Je de, de, de Soul Dracula van 6 naar 8 in de zesde week van Hartblad. Laat handelen. Daar ligt er een klaar. Goed druk, zegt van de top 40. De enige echte Nederlandse hitparade. En we noteren vier weken voor Van McCoy. Maar ook zij zullen niet verder stijgen, vrees ik. Want vorige week nog doorgestegen naar nummer 7. En dan blijven ze nu stationair staan. Oh ja, oh en niet meer God. met is een stipnotering, natuurlijk. Hier is de Socialty. Van McCoy in de top 40. Dan is. Dan is. Truist, het hele weekend met Radio Els 1485 AM. En op 6 vinden we de laatste binnenkomer in de top 10. Vorige week in de tweede week doorgestegen naar nummer 13. En nu dus op 6 terechtgekomen. Een kans hebben voor de nummer 1 positie. BZN is hier en don't say goodbye. De tweede hit van WZN met Annie Schilder erbij. Don't say goodbye. Het was natuurlijk de opvolger van Mon Amour. Ze deden er drie weken over om op de zesde plaats terecht te komen. Ik ga jullie even wat vertellen over die top 40. We gaan niet weg, maar we gaan wel verhuizen straks. Vanaf 1 april ziet het er namelijk als volgt uit: De Els Zaterdagmiddag gebeurtenis. Vijf uur ouderwetse hitgevoeligheid. Van 1 tot 4 de ELS Top 40. En van 4 tot 6 de TIP Parade. En zo gaat dat dus een beetje klinken allemaal na 1 april. Dus we zitten nog de volle maand maart. Gewoon tussen 3 en 5. Maar vanaf 1 april hebben we de echte zaterdagmiddag gebeurtenis. Gewoon weer compleet terug. Zoals het vroeger ook was. Dus tussen 1 en 3, 4 uur. Dan zit ondergetekend die Verrie dan met de Top 40. En dan van 4 tot 6. Zit hier dan Peter de Wit met de tipraden En de overige programmering van de volle zaterdag Radio Els. Daar zijn we nog hard over aan het vechten. Ja, het gaat er soms hier hard aan toe. Nou, vorige week nog op twee. En uh, ja, ze is te weg hoor. Patrice in de achtste week. Hoe is dat Lady With My Man gaat van twee naar nummer vijf in de historische top veertig. Mensen denken natuurlijk dat ze alleen maar aandacht kon trekken. De aandachtsdiva wordt ze natuurlijk ook wel genoemd. Maar nee hoor, ze kon echt wel behoorlijk goed zingen in die tijd. Hoe is dat Ladyweb moment? Patricia Pij, acht weken genoteerd van 2 naar 5. Het wordt spannend, luisteraars. De top 4 zijn we aan toegekomen. Nou, nummer weer. Hij gaat het dus niet redden, de nummer 1 positie, deze ex-alarmschijf. Hij staat er wel inmiddels 4 weken in. Het is David's show Don't Give Up on us. Blijft stationair e staan op nummer 34. Don't give up on us, baby.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 Stay the way we are. nog steeds niet welke het was hoor, van de tv-serie Stasi en Was het nou Huts of was het Stasi? Ik heb geen idee. Je David Zo so op 4 blijven staan in de vierde week. De top 3 van de top 40 van 40 jaar geleden hier bij Radio -L's 1485. Nou, net als David Zo so gaat Leo Sayer het ook niet redden vrees ik. Hij staat er ook vier weken in en When I Need You blijft op 3 staan. Oh, hij was, nog, hij was nog niet helemaal klaar, David zo. Oh, en de jingle stond nog niet klaar. <laughs> dus uh, excuses. T -t Top drie gaan we mee beginnen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cold out but hold out and do like I When I Need You, vier weken genoteerd in de historische top 40 en deze week stationair blijven staan op nummer 3. De ontknoping van de top 40 naderen we, maar we hadden al verteld dat we een nieuwe nummer 1 hadden, dus het kan haast niet anders. Of nummer 1 moet natuurlijk weg zijn die we vorige week nog stond. Living Next Door to Alice, Smokey, een top 40 wat inmiddels. Het is ook nog eens een keer een ex-alarmschijf en staat inmiddels 8 weken in de top 40. Hij gaat, ze gaan met Living next door to Alice van 1 naar 2 when she got the word she said I suppose you've heard about Alice.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 en daar gaat de Big Limousine van nummer 1 af naar nummer 2 or de smoking zo, dan hebben we er nog er een eentje over, maar eerst gaan we even een overzicht geven van de complete top 10. Twee weken noteren voor Royce Royce. Met Carwars gaan ze van 19 naar 10. Vier weken voor de Eagles. Nieuwkind in Town gaat van 12 naar 9. Van 6 naar 8, de Soul Dracula van Had Blood in de zesde week. En we noteren vier weken voor Van McCoy met Soul Tja op 7 blijven staan. Nieuw in de top 10 op nummer 6, don't say goodbye, BZN in de derde week, afkomstig van nummer 13. En hoe zit Lady With my vorige week nog op nummer 2? Nu drie plaatsen onderuit naar nummer 5, je hoorde Patricia Pij in de achtste week. De excellente omschrijving van David Sol in de vierde week, don't give up on us, blijft ook stationair staan op 4, evenals Liu Maar dan op nummer 3 met When I Need You in de vierde week. En zojuist hoorde je ontroond van de eerste plaats, Smokey in de achtste week, Living Next Door to Alice. Zometeen hier na 6 uur Peter de Wit met de tippenraden van 40 jaar geleden. Met de bekendmaking natuurlijk van de nieuwe alarmschijf. Ik wil Wijkradio Waalwijk, Radio Emmeloord, Jan Chicago in het oosten van het land. En natuurlijk Radio Els Noord. Ontzettend bedanken voor het doorgeven van deze historische top 40. Mijn naam was Ferry de Nortocht. We deden het weer met veel plezier. En de nummer 1? Ja, ja, ja. Vorige week nieuw binnengekomen op 8. En in de tweede week, hupsakee, op nummer 1. Hoe krijg je het voor elkaar? jullie covington don't cry for me argentina ik ga even lekker een pilsje drinken en luister naar de tipperaden en mij horen we een fijn weekend verder mij hoor je aankomende maandag wel weer hoi Dit is het Radio Els Nieuws. Ik ben Marga Vermeulen. Goedenavond. Honderden mensen, waaronder ook een aantal Hollywoodsterren, hebben in aanloop naar de Oscar-uitreikingen vandaag geprotesteerd tegen het beleid van president Trump. Acteurs Michael J. Fox en Jodie Foster leidden het protest. Het kwam in de plaats van het grote feest dat het filmagentschap United Talent Agency altijd organiseert vlak voor de uitreiking van de Academy Awards. Even verderop lieten enkele Trump-aanhangers een tegengeluid horen.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 De Middengolf bruist het hele weekend met Radio Els. 1485 AM Dit is de Tipparade met Peter de Wit. Oh. En dit is... My Sweet Louise, My Sweet Louise Iron Horse and Sweet Louise Caroline Shawshank De Nieuwe Els plaat.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 to me my sweet Louise Louise, een prachtige plaat jongens. Oh wat mooi. De tipparade van 26 februari 1977 hier op Radio Els. En ik zeg uiteraard een hele goede avond. Van 4 tot 6, de Radio Els tipparade. Wat zeg je dan? Nee, van 6 tot 8 eigenlijk. Hè? Van 4 tot 6, ja goed, dat gaat natuurlijk vanaf 1 april gebeuren. ja. Ja, nee, die loopt er een klein beetje voor natuurlijk, dat heb je natuurlijk. De tipparade van 26 februari 1977, 30 platen die hun opwachting maken voor de top 40 die uiteraard wordt uitgezonden door Ferry en Hartog. En ik wil je nog hij even... Staat die open? Ja, hij ja. staat open. De, de gastmicrofoon zit ik nu aan. Je zit aan de verkeerde uh, kant, hè? Ja, je zit eigenlijk aan de verkeerde kant. <laughs> We zijn ook soms wel eens van de verkeerde kant, maar dat nou, zit ook weer een andere <macht> verhaal. Is dat zo? Ja, oké. Okay. Het is 4 minuten over 6 en we gaan 30 platen draaien die een kans maken op, op de Nederlandse top 40. Dankjewel Ferri. Never who I was. My mama told me I think my birthday was a sunny day. Back in oktober my name when I was my name Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Anita Meijer. Anita, that's komt my name. Komt in de top name. 40, volgens mij. De, o, hoe deze weet man. je dat allemaal? Ja, he? dat weten we toch wel. Ongelooflijk, hij weet gewoon bijna alles. Uh, aan de andere kant zit uh, Ferry den Hartog, de man van de top 40. En je luistert nu op dit moment naar de tipparade van 26 februari 1977. Anita, that's my name. Dat eigenlijk hoor ik natuurlijk hier niet te Anita zitten. Meijer. Ik heb net drie uur achter de rug. Je ziet er ook wel een beetje moe ja, uit. Ja, ja, ja, ja, ja, het is een hele klus ja, altijd ja. natuurlijk. Maar je hebt chocomel gehad. Uh, ik heb chocomel met rum gehad. Wanneer komt dat hier? Uh, we zitten nu voorlopig nog even aan het papier. Het is tenslotte daar een val 4 tot 6: de Radio Els Tipparade. Het is nummer 29, met Ilo. is Aan de andere kant alweer bezig met, weet je nog wel, want hè, dat wordt allemaal natuurlijk uh, van tevoren helemaal geproduceerd. 11 minuten over 6 op Radio Els AM 1485. Lukt het een beetje, Fetti? Ja, we leven graag in het verleden, dat weet ja, je hier. Hè? Ja, wij dus... leven alleen maar in het verleden, hè? lekker dus... op de middengolf en zo. Het is tenslotte niet voor niets, Radio <laughs> Els 1485. AM, en dan zitten wij volgens mij in het uh, Oost-Wandland ook nog ergens, hè? 1476 14, ja, maar dat gaat veranderen binnenkort. Dat gaat weer terug naar 1476. Dat gaan 15, terug 15, 18, naar 14, oh, okay, 15, dat is goed om te weten. Ja. Jan Chicago, uiteraard ook bedankt voor het doorsturen van ons signaal. It's happening in the stratosphere, ionosphere, the troposphere and right down here. It's happening on Radio Els. have your loving And if I could have your dream, Something to keep in touch with you Seeing them in my head Helping me all the long night through In my heart Just like we never Have your dreams. Ja, ik heb wel hoor natuurlijk Troost, ze zijn wel bekender natuurlijk van dit hoe uh, heet die nou ook alweer? Sutherland. In the arms of Mary. Juist, yes, die was het. Ja, ja yes. ik denk als ik nou gewoon eventjes die naam noem dan 1976. Uh... <laughs> er wordt uh, trouwens uh, leuk gereageerd. Er wordt gezegd van het is vandaag echt de 25e pas. Ja, dat klopt inderdaad. Het is vandaag de 25ste. Ja, maar het is de top van 26 februari 1977. kan ik niks aan doen. Dus ja, dat is niet anders. Want die wordt natuurlijk per week uitgezonden. En dat kan niet zomaar precies de 25ste zijn. Dus dat is eventjes voor de mensen die een appje sturen of een berichtje sturen, van je doet het helemaal fout. Nee, het is echt de juiste tipparade van 40 jaar geleden op Radio Els. En eerder maar klaar zijn, is het bijna de 26ste. Ja, daarom. We gingen door tot 12 uur vanavond, toch? Dat was het verhaal. Ik heb trouwens nog een partij Nieuwe Jing. Echte vinyl. Dus wie weet. Dan gaan we oh. straks nog even verder. gaan. gaan we gewoon eventjes live. Ja, ja. dat vind ik leuk. De Vinyl Show. Lijkt me zo, lijkt zo me gezellig. <laughs> Goed. Um, if I Could Have Your Loving, nummer 28. En dit is nummer 27. En uh, wie is dat? Vicky Leandros. Auf de Mund daar bluwen und Rosen. Kom, ich fah mit dir zum Mond. Steig doch ein. Zo eine Reise, die is toll. Dan sagte ik. Nein ohne mich Ich wüsste wirklich nicht was ich da oben soll Auf dem Mond da Met gesproken, gesproken. Een beetje Duitse kannen van muziek. Ja, we hebben hem ook op single. Ja. toi! <laughs> 72 prachtige nummers van het universum. Ja, ja, dat zang is wel. Je hebt een hele leuke verzameling. Uh, maar dit nummer, uh, wat nu binnenkomt... If uh, den dem Down Bloemen Keine Rozen... Mm -hmm. Volgens mij is er ook een Nederlandse uitvoering van. Kan alleen hij niet, kom uh, hij komt die, mij heel uh, bekend uh, voor. Hij komt mij heel bekend voor. Dat hebben we wel vaker. Dat we denken van, wij kennen ja. het van? Ja goed, dat, dat ligt aan onze van leeftijd van de, van, van de radio. Absoluut van radio Miami, -co Miami -co. Destijds. Miami ja. Miami ja goed, zo, we hebben hetzelfde gevoel erbij. Oop 26, dat wordt een grote hit in de top 40. Dat weet je nu al, hè? want het is ook een beetje een... Beetje een Show, uh, ja. Hoe moet ja, je het eigenlijk zeggen? Ik, het zijn altijd oude nummers van Show Waddy, waddy En die zetten ze die gewoon. Die knallen in, er gewoon in, hè? Die zetten me in een nieuw jasje. Hè. Vaak nummers uit de jaren 40 of 50 zelfs. Zullen we hem gewoon draaien? Nummer 26. When Show, waddy Show waddy waddy waddy waddy waddy. Waddy. We doen het even met z'n allen mee. <laughs> Voetjes van de vloer. 1, 2, 3, 4. Daar komt hij dan. I'm yeah. I do wanna hope you hear me. When will you be mine? When, when, when you smile, when you smile. De tipparade van 26 februari 1977. Joe Waddy Waddy kennen ze nog wel van Under the Moon of Love. Ja. En dit nummer heet dan Wen. Stond op nummer 26, nieuw binnengekomen in de tipparade. En de volgende plaat is ook nieuw binnengekomen op nummer 25, dat is Bob Bauer. Voel je vrij met het geluid van Radio Bob. Els.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 Het doet me nog het meeste pijn Dat jij al vijf moet zijn Nee, ik ben vier. Zegt een me vol meneer, kun je mama lang? Oh, wacht even De telefoon huilt mee Als ze weer nee zegt Als ze me smachten laat Naar wat lief.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 En ik kan ook als Spaans praten. Goed, hè? Hoe weet jij van Spanje? Ben je ook naar de is geweest? Oh, zeg haar, alsjeblieft. Dat ik haar alles geven zou. Zoveel van jullie hou. Van mij ook. Maar ik heb je nooit nog niet gezien. Hey, telefoon meneer. Wat is er? Hou je? De telefoon.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 Op jullie lijn, dus ik verdwijn. Oh, wat een triest verhaal eigenlijk hè. Bob ja. Bauber, je moeder doet alles voor niets. En nu ging het over de telefoon meneer. Dit is de opvolger dacht ik, maar ik denk niet dat dit zo'n grote hit wordt. Ik moet heel eerlijk ik zeggen, zo mijn twijfels ik, vind erover. Het, nee, ik vind hem hartstikke leuk. <laughs> Hij is hartstikke maar, ja, leuk. Absoluut maar... Geen top 40 plaat. Uh, nee. Zonder een klein beetje. De telefoon huilt mee, stond op nummer 25. En nieuw binnengekomen in de tipparade van 26 februari 1977. Ze trekt haar jas aan, dat lijkt me wel een goed idee, want uh, het is niet echt lekker warm Overigens hieruit. Overigens valt het me op dat er bar weinig nieuwkomers eigenlijk zijn, want dit was de voorlaatste, geloof ik uh -huh. weer. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hmm. Dit was Ja, precies, en die andere staat natuurlijk, uh, nou, je begrijpt het wel. heb ik al iets over verteld in de top 40. Oh, je hebt het al een beetje uitgelegd. Nou, nou ik heb dan. niks verklapt, maar ik heb wel gezegd dat uh, met een plaat die ik daar draaide in de top 40, mm -hmm dat jij de opvolger ging presenteren Kom, en dat het een verrassing zou zijn. Komt de Manhattans. Dus. <laughs> dankjewel, dankjewel. Ik vind het zo mooi, zo'n zware stem. Komt hij oh ja, uit. heel erg. Een heerlijk. Another sad day Nou, inderdaad. In dat denk ik veel checkgroot. Nothing is the same. <laughs> een whisky schoonkroon. Heerlijk. Het is carnaval. This old house is niet hetzelfde meer. Ik zit en writing a letter to you.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 I never thought you'd stay so long. Someone else, someone else, yes it was Walk the dogs all by myself I go to bed I go to bed but I can't sleep I'm so depressed I can't even eat Woo, yeah, I lost my head. I said some things I shouldn't have said. If you miss me, I really miss you. yeah, like I miss you. Come on back, come on back, let's stop Ik zet deze letter. Ik zet deze letter met een teer. Baby, ik mis je. De kiss En de goodbye Ik wou dat ik. Ik wou dat ik het doe. Heel goed, hij stond zo open. je ja, hebt precies oh, op het juiste oh. moment. Dat was het. Uh... <laughs> Ah, gewoon een prachtige ja. plaat, he. Heerlijk. Ja, we nemen maar weer wat. Oh. AM. Trouwens, ik vond dit nummer wel ontzettend veel lijken op de nummer van uh, I'm Gonna Miss You. Ja, volgens mij ligt die daar ook op, hè? Ja, ja. bijna precies hetzelfde. Just kiss Goed. and say goodbye. Nummer 24 afkomstig dus van 27. En we gaan verder met uh, nummer 23. Dat is een beetje raar eigenlijk, nummer 23. Vind je het een rare plaat, Winter Memories? Ja, het wordt bijna weer voorjaar en dan kom je hier met Memories aanzetten. Dat, uh, nee, vind nou, ik niet ons, zo... Uh... Bij ons, bij Radio Els, <laughs> kan het gewoon hoor. Het is drie minuten over half zeven. Het is lekker donker buiten en het is koud. Dus blijf lekker gewoon bij je radio zitten en luister naar Els op 1485. bij jezelf waar die je begint, die plaat nou eigenlijk hè? Dus een prachtig instrumentaal op nummer 23, de Winter Memories. Ja, en uh, Ferry zei het eigenlijk al een beetje raar, die Winter Memories, want het is bijna voorjaar. Heerlijk lijkt me dat. Op AM uh, uh, Radio Els. En dit stop. is Ponny Sinclair. Stop me, stop maar, stop me. Klaar, het is nog een beetje minder goed afgelopen met die jonge dame. Vind ik toch wel jammer eigenlijk, hè? Het is een productie van... Peter Koelewijn uiteraard. Niemand minder dan Peter Koelewijn. Je hoort het ook gelijk in die sound terug altijd. Maar ja. ik moet eerlijk zeggen, het blijft toch nog een hele leuke plaat. Absoluut. De volgende plaat heb ik al eens eerder verteld. Die werd veel gedraaid op Radio Miriamico. Ja, kan, verband... kan ik me zo niet herinneren, nee, maar... met de nee. Kings Club. Kings Club, dat heel veel galm zat erin. Oh, dat zou kunnen. Dat, mm. Moet je toch ja. een keertje wat oude opnames gaan uh, ja, luisteren of, of wat minder bier drinken, dat kan natuurlijk ook. Uh, dat zijn jouw <laughs> woorden uiteraard. En uh, ook deze plaat werd uh, destijds heel veel gebruikt in de Franstalige uitzendingen... waarbij het uh, postbusnummer Dat werd, was genoemd. volgens mij altijd op zondagavond. Patrick uh, Vallée, toch? Ja. Dat, was ja, dat ja, verhaal, ja, toch? Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> le écoutez, le dishockey, Patrick Valet, Ja. De <laughs> Kings Club, de Kings of Clubs. Dat zijn de chocolates op nummer 21 hier op Radio Els 1485. We'll Er allemaal, hè? Die Kings Club. Dat was destijds van. De... Ja, ik van Tak van de baas van Miami En ja, het was toch wel een beetje een bijzondere club. Een ik, kan maar ik kan me alleen maar herinneren die zondagse uh, uitzendingen van de Franstalige <laughs> dienst van Miami En dan ging die bij mij toch echt uit. Want Franse taal, nee. En ik, dat gaat echt niet samen. Nee, maar goed, uh, zo'n zo club, dat vind ik dan weer een stuk interessanter eigenlijk. Hè? Toch wel. Een, een beetje. Club, ja. Wel, ja, ja, uh, ja, Als, toch wel. als ze in de mond maar houden, hè? <laughs> Jij ging een overzichtje doen. Patricia Pai en Barry May scheuren levensgroot jouw kamer binnen, zie ik hier staan. Maar goed, dat is een heel ander verhaal <laughs> natuurlijk. Hè, ze we het maar niet over hebben. Moeten uh, ze even kijken, hè, ze kunnen hem downloaden, de lijst. Ja, top, top ze geten, kunnen uiteraard dat ook op onze Facebookpagina kijken natuurlijk. Hè. Op nummer 30, Anita That's My Name. Uiteraard Anita Meijer. Rocario van Electric Light Orchestra op nummer 29. If I Could Have Your Loving van Sutherland Brothers en Quiver op 28. En nou mag jij hem zeggen... Nieuw binnen op nummer 27. <laughs> hij, hij doet het er weer, hè, die Peter ja, de Weert. Als de mond dan bloeien, gegeine rozen van Vicky, Vicky Leandros. Leandros. Heerlijk, heerlijk. Wen van Show Waddy Waddy. En de telefoon huilt mee van Bob Bouber op 25. En I Gonna Miss You van The Manhattans uh, vonden wij op nummer 27. Drie plaatsen winst. Instrumental: The Winter Memories van Ivan Gulini op oh. nummer 23. En Stop me van Bonnie Sinclair, een productie van Peter Koelewijn. Drie plaatsen winst op nummer 22 van 25 En daarnet hoorde je de King of Clubs De Kings of Clubs van de Chocolates De Chocolates uh, mag dat nog wel van Art Enkel Art Enkel? Artikel 1? Oh, artikel. Ja, ja. Oh, jij jij kijkt niet naar Lubach natuurlijk, nee, oké. Okay. Nee, nee, nee. nee, nee. nee ik vind hem ook en politiek houden we ons hier niet mee bezig. Nee, Radio nee, nee, nee, nee, dat lijkt me helemaal goed. Ik vind nummer 20 zo'n heerlijk plaatje, had ja, hij dan ja, ja, ja. speciaal voor jou draai dan. 10 uh, plaatsen winst voor Mary McGregor. Dit is Radio Els 1485. Dorn between two lovers. Hier is Mary McGregor van 30 naar 20 deze week in de historische tipraden. Times when a woman has to say what's on her mind, even though she knows how much it's gonna hurt.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 someone else you were the first En we zitten met tweeën met een aanstekertje in de lucht en we zijn heerlijk aan het meezwijmelen met deze prachtige klanken op de AM 1485 Radio Els vanuit de Krimpenenwaard, maar uiteraard ook in het noorden van het land, in Friesland, te ontvangen op AM 1485. En ja, Hij was speciaal voor jou, hè? Je, je moet... De... Je moet niet weglopen natuurlijk, dat kan natuurlijk niet. Ja, ja. mijn bier was op hè, dus ik moest... We hadden ja, toch een factie. No normaal staan. doen we dat niet met uh, <coughs> live uitzendingen. Live -uitzendingen. Ja, ja. Maar het is carnaval dit weekend. En, en dan moet het wel eigenlijk. He. Het. Ja, je mag niet anders dan bier drinken, water is verboden. Ja, maar ik zie je toch op nummer 16 iets anders staan. Maar goed, daar hebben we het nog maar even niet over. Nee. <laughs> De Tipparade op Radio Els. Tijd voor een goudhaantje op de radio, dit is nummer 19, afkomstig van 21, dit is In de Moed van de Henhouse. <laughs> ja, ik moet hier echt verschrikkelijk om lachen, Hij is in de zoonboot nog <laughs> Van via radio, dat hoor ik er gewoon in. Dat is ongelofelijk. Hè? We hadden het net over hoe heb je dat destijds voor elkaar gekregen. Hè? Ik vind het toch wel knap, volgens ja, je had geen hoor, computers en zo, dus je ja, moet het doen met, uh, met bandrecorders en zo. En, moet je dit horen, moet je dit horen, jongens. <lacht> <lacht> ik vind het absoluut een waanzinnige plaat, het house. Het lijkt wel een beetje Els op te bezen, maar goed. Ja, die moet geen tegenwind hebben nee, vandaag, want dan nee. uh, wordt het niks met die chocolademelk. Maar ze, ze gaan er toch mee uh, nog omhoog, van 21 naar 19. Maar ik heb zo het gevoel dat, dat ze niet in de top, de top 40 komen. Nee, nee, nee, nee, nee. volgens mij ook niet. Deze hoor. wel hoor, deze wel. Ja, ja, ja. Een heerlijk plaatje op nummer 18, vorige week nog op 22. Voici le clé. hier is Gérard Lenormand op Radio Els 1485. Op zaterdagavond, gezellig. Precies. Voici le clé pour le clou.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 De ton bonheur, il n'attend plus que toi. Tu sais toujours où trouvé, Moi je ne fugue pas. Moi je t'aime. Et n'oublie me pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés pour le chaos. Tu changerais de vie. Aan, aan, aan, aan, aan, aan, aan, aan, aan, aan, aan, aan, aan, aan, aan, et le aan, aan, froid. Le dan. Le écoutez le nummer 1 toch zoiets was het ja. we hadden het net over nou, ik, de Franse totaal taal in Frans. Nee, nee het niet. Het ik komt heel niets van. Zeg het nog eens. Voel nee. leclerc. ze leclerc van Gerard Lenormand van 22 naar 18. En ja, dit wordt echt wel een top 40. Goed, dit, hoor. Dit, dit wordt echt wel een grote top 40 ik ja, je voorspellen. kan er ook heerlijk uh, mee zwijgen. Dus wat dat betreft is het ook niet het zo. Het is ook hoogheid. wel een klassieketje geworden vind ik. Ja hoor, absoluut. Ja. Radio Else AM 1450, Honey, I'm falling in love with you. Again, dit zijn Saskia en Serge van 18 naar 17. Dit is het Radio Els Nieuws. Ik ben Marger Vermeulen. Goedenavond. Zwangere vrouwen die erg ongezond leven lopen meer risico op complicaties bij de bevalling. Hoogleraren van de acht universitaire medische centra in ons land pleiten dan ook voor meer aandacht voor preventie. Door overgewicht is het risico op zwangerschapsuiker een stuk groter. Ook kan er zwangerschapsvergiftiging ontstaan. Beide kunnen ervoor zorgen dat de bevalling ingeleid moet worden of dat er een keizersnee moet worden toegepast.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 Dit is de tipaanrader met Peter de Wit. En dit is... My sweet Louise, my sweet Louise. Iron Horse and Sweet Louise. Caroline Shoreshot. De nieuwe Elsplaat. I know you've been up running. When you've done all your running, run to me. I know you love your lovin', and when you're done with all your lovin', come to me, my sweet Louise. Come to me, my sweet Louise. van deze week. Wat een heerlijke oude plaat. En voormalig Caroline Sureshot. En, en my sweet Louise Louise Louise Louise. Eind april, begin mei 1979 was ooit de derde Caroline Sureshot. Toen, de, toen de Nederlandstalige uitzendingen begonnen van Radio Caroline. In Pasen 1979. Dat is 15 april 1979 ja, geweest. Dat precies. was uh, prachtig. Vanaf het uh, oude roestige senschip de oh. MV Amico. Heb ik zo meteen nog wel even een verhaaltje over? Een heel mooi verhaaltje, want we houden van uh, oude bootjes natuurlijk. Dit is Radio Els op AM 1485. 26 februari 1977. Dat is de tipperaad die wij op dit moment draaien. En uh, voor de mensen die denken: van ja, maar het is vandaag de 25e. Dat is helemaal waar. Het is vandaag 25 uh, februari, februari 2017. Ja. Ja. En wij draaien. De hadden van 40 jaar geleden. En ik vind dat Min kloppen. Min één dag. Ik vind het kloppen. Volle je vrij met het geluid van, <muchas> van Radio Els. Proost, jongens. Ja, proost. Ja, precies. Even proost, gezellig een glaasje melk hoor. Moet lukken. Melk? Wat is dat? Een <tus> blikje thee, hè? Blikje <tus> ik thee. Ben een blikje thee is Precies. Ik drink melk. Ik drink melk. U ook. Tel je winst maar uit. Het scheelt een duit. Want sinds ik niet meer ook, drink ik melk. Ook. er is een hemelsbreed verschil, ja, tussen gras en oliestook. Van je hela hola, wat de lol, Schijnt voor mij nog maar een glaasje vol. Ik drink melk. U ook, het is goed en als het moet dan raak ik bijna van de kook. Hier komt vrolijk kippenvel van wegwezen. Hoezee, hoezé, ik deel u mee, het is me een groot kleurecht Om wereldwijd in deze tijd te pleiten voor dit bocht Ja, deze drank, die maak je slank en bovendien ook kleurecht Geloof me maar, het is heus waar, het andere is bocht Van je hela hola, wat de lol, schenk voor mij nog maar Het scheelt hem duidt, want sinds ik niet meer rook, drink ik melk. U ook. Er is een hemelsbreed verschil, ja, tussen gas en oliestook. Van je hela hola, wat een voor mij nog maar een glaasje vol. Ik drink melk. U ook. Het is goed en als het moet, dan raak ik bijna van de kook. En hier komt Piet, Piet uit de haven. Hallo, hallo, wie drinkt hier zo? Wie lustig nog? Verslaakkie. Ach, ach, gut, gut, wat regent het? Ik sta hier in de kou. Oh, nee, mm, ik drink nee, melk, u ook. ook. Uh, dat deed ik in 1979 nog wel, maar ik ben inmiddels overgestapt naar een S ander soort drankje. <laughs> voor kleine kalfjes <laughs> en zo. Hè? Ik had trouwens nog wel een leuk verhaaltje over uh, die sure shot. Nou, uh, ja, Het heeft er natuurlijk wel mee te maken, maar het was wel een paar maanden later, in 1979. Ik had in 1978 een oud dijkhuisje gekocht. Mm -hmm. En uh, eerst even beneden opknappen. Ik sliep ook gewoon beneden op de bank, want op Zolder kon je niet komen. Dat was ene grote puinhoop, dus toen ben ik daar aan het slopen gegaan in de zomer van 1979. En toen had ik drie transistorradios tegelijk aanstaan. staan. Oh, ik weet het wel. E Eén op de 192 met Del Mare. Radio op de Del Mare. Op de 272, het nieuwe Radio Mia Migo vanaf, vanaf de Magdalena. Magdalena. En natuurlijk de good old lady Radio Caroline. En wie waren er over eind september? Alleen maar Caroline natuurlijk. Caroline ja, absoluut, ja. hartstikke mooi. Maar die, het was een zomer die ik nooit zal vergeten. Echt. Ja, absoluut, ik ben het helemaal met je eens. Heerlijk, Prachtige zomer, heerlijk, heerlijk, heerlijk was dat. Die goede oude radio is weer helemaal terug. 24 uur per dag, Radio Els. 14,85 AM. Van 4 tot 6, de Radio Els tipparade. Oftewel, van 6 tot 8, voorlopig nog eventjes. Hè. Maar dat uh, heb ik je al uitgelegd. Vanaf 1 april dus, van 4 tot 6. En uh, van uh, 1 tot 4, de... Top 40. Precies. Ja. En dit staat op 15 van 20 afkomstig. Don't leave me this way. Een heerlijk plaatje zo op de zaterdagavond. Lekker disco met ja. z'n allen. Heerlijk, heerlijk. heerlijk. heerlijk, heerlijk. Telma Houston op Radio Els 1485. live met Peter de Wit en Ferry de Nartog vanuit Krimpen aan de IJssel. En we zijn uiteraard ook te ontvangen in het noorden van het land en in het oosten van het land. En in het oosten van het land op 1476. 1476. Ja. 1476. Ja. This We weten de luisteraars dat ze moeten luisteren. Don't Leave Me This Way van Thelma Houston stond op uh, nummer 15. Oftewel, 5 plaatsen winst voor Thelma Houston. Ik zei het al, ze is uh, geadoreerd door de AIDS uh, Stichting destijds. Wist je dat? Nee, dat wist ik deze niet. Maar wat is mij een... wel opvalt, dat ze maar vijf plaatsen stijf van 20 naar 15. Ja, dat vind ik niet zo heel erg veel ze voor deze. Ze komt toch in de top 40. Absoluut. En ja. Het is een prachtige discoplaat natuurlijk. Over disco gesproken trouwens. <laughs> oh, deze gaat wel met een sprong omhoog hoor. Van 29 naar 14 malist. de en dance to the music. We nemen er nog een pilsje op. Het is carnaval. Schoentjes aan natuurlijk. Dans, dans, dans to the music. En je plateau zo, hè? <laughs> ja, weet het en niet? Al die leuke kleurtjes en zo. Heerlijk. Bij de pijpen, dus. Ja, ja, ja. ja. <laughs> je weet het allemaal nog, hè? Ik weet het allemaal. Maar. Radio WLS AM1485, 13 minuten over 7. En eh, ja, we zijn bezig met de tipparade van 26 februari 1977. Uit de tijd dat er nog van die mooie c -zenders voor de Nederlandse kust lagen. En daar zijn wij heel erg trots op natuurlijk, heel erg blij ja, mee. Hè? Ik geloof dat jij op moest schieten, hurry boy. Hurry, <laughs> <laughs> boy. Nou, dit is uh, George, dan ofwel Gio. Kan allemaal op deze zaterdagavond, terwijl het carnaval is. En wij vieren hier gewoon ons, in onszelf een klein beetje carnaval. Hè? Ja, precies. Tot toch acht uur de tipperaden En wat we daarna gaan doen, Jan, dat weten we niet. Called her crazy, but I think she's alright. She took me in one night, was so gentle. Somehow I felt she'd been waiting for. Spoke of love and war and songs and letters. I drank some water and I fell into a dream. In a dream, my soul water lay before me. A young girl cried in a lonely churchyard at sea. As I laid her half-sleep recalling, I heard these voice come calling. ...productie van die owers. en Hurry, Hurry, Hurry Boy. We gaan hem inderdaad een beetje wegdraaien, want het is wel een hele mooie plaat. Maar de volgende plaat die moesten wij absoluut helemaal volledig draaien. Dat werd mij gevraagd. Dat is namelijk muziek van Stevie Den en de Haiten Divorce. Afkomstig van nummer 17. Op nummer 12, Stevie Den. Teken, inderdaad, ja. heer. Je moet nu gaan opletten, heerlijk. Prachtige plaatraals van uh, Stiliden op nummer 12 afkomstig van heel veel, 17. Ja. Heel veel gedraaid op Caroline. Ja, het, ik vind het ja, ook absoluut, echt absoluut. Ja. Loving awareness. Ja, is, is free. Hele aparte ja. muziek altijd van Stiliden. Je, ja, je hoort het ook gelijk. He, het is dat dat... gewoon Radio Caroline op AM 259 ja. meter. Maar wij zijn Radio Else op 1485. 202 op meter. Hè, 200. Zit er toch wel aardig in de buurt, Ja, he? het zit aardig in de buurt. Absoluut. Ja. Goed, we gaan... Uh, Even verder kijken, want uh, uiteraard gaan wij verder met nummer 11. Drie plaatsen winst voor Una Casa Portuguesa. J. Rodriguez en orchestra. En J. was van John of Judy? Gewoon van Jan. Jan Rodriguez natuurlijk, absoluut. Volgens mij absoluut. Johnny. Ben je hem heerlijk aan het vertalen hè? Fantastisch toch? Hè? <laughs> Una casa Portuguesa van uh, Johnny Rodriguez. Het zal wel over een Portugees gaan, denk ik, of zo. Ja, een we een, een <laughs> <dan> waarschijnlijk. <laughs> nou, ja, goed. 4 tot 6: de Radio L -tip Parade. Oh, jij hebt weer een overzichtje natuurlijk. Ja, ja ik ja, heb ja, ja, een ja. soort van overzicht uh, op nummertje 20. Torn between two lovers van Mary McGregor. Op nummer 19, afkomstig van 21, in de Moed van de Hen House. En daar komt die prachtige plaat van de Gerard. Voici le clé van Gayla Lenormand van 22 naar 18. Van 18 naar 17, honey, I'm falling in love. Again van Sassia Serge En ik drink melk, u ook drie plaatsen winst. Oftewel op nummer 16, Rini van der Lee. Don't leave me this way van Thelma Houston. Vijf plaatsen winst, oftewel van 20 naar 15. En Dance to the Music van Boosie. Afkomstig van 29 naar 14. En Hurryboy van 15 naar 13. Afkomstig van de formatie of de man. Dat staat er niet bij. George George is het. Geo groen... staat hier. Geo, volgens mij. En natuurlijk de plaat van de tipperaden Van mij had het alarmschijf mogen zijn. Maar helaas, Stiliden. Haiti. Haiti. <a> divorce. divorce. <laughs> ik vind het ook. Ik denk, wat, wat ja, dan? het is een moeilijk uit te spreken. Waar gaat titel. Over, hè? het over. Dit is een echtscheiding een e die op Haiti werd uitgevoerd, denk ik. Van 17 <hate> naar 12. <hate <hate ik hoop van harte dat hij in de top 40 komt. En van 14 naar 11 ging Una Casa Portuguesa van Johnny Rodriguez en zijn orkestra. Ja, en nou gaan we een klein beetje sjoemelen volgens mij. hè? Ja, eigenlijk. Dat wel. gaan we niet vertellen op de radio, maar we gaan heb, wel een beetje sjoemelen. Ik, ik heb Elze pad gestuurd, ze uh -huh. hebben alle platenzaken afgeweest. Ik heb het internet afgestruimd en het plaatje is niet te vinden. Het is de broer van Willeke Alberti. Ja, en. Tony Stewart noemde hij zich. En Tom. hij kreeg uh, het plaatje aangereikt van uh, Stevie Wonder: Is She lovely? En Stevie zei tegen Tony: Joh, die moet je gewoon gaan zingen en misschien wordt het wel een hit. Maar, dat, dat is niet echt een hit geworden, geworden, maar hij is wel in de tipparade terechtgekomen ja. op nummer 10. Afkomstig van 12 is een She Lovely van uh, Tony Stewart. Nou, dit is jouw uitvoering hoor. Volgens mij is dit de hennaus, Stevie Wonder. Daarom draaien we maar de, de opname van Stevie Wonder uit 1976 van de LP Songs in the Key of Life is hier Isn't She Lovely van 12 naar 10 in de historische tipperade. Kost die luiers. Is een She Lovely. Het is een hartstikke leuke plaat Ze ziet er ja. ook hartstikke leuk uit. Maar... En Els denkt weer dat het over haar gaat, maar dat heeft ze al gauw natuurlijk. Ja, dat heeft ze altijd, hè? Radio Els AM1485. en... Ho Hoor je dat kind weer? Hoor je het? Dan wil je lekker gaan slapen en dan begint het kind weer te janken. Oh ja, ja, ja. Van ja. dat, dat soort dingen. Is een She Lovely op uh, nummer 10, afkomstig van 12 uh, Tony Stewart. Maar wij draaiden dus de uitvoering van. Uh, Stevie Wonder, omdat uh, die van Tony Stewart gewoon nergens te vinden is. Hè? Dat, nee, nee, heel vreemd. Mocht je nou in, uh, in het bezit zijn van de, de uitvoering van Tony Stewart, laat het, het je weten. Ik heb wel op uh, single al gezien, hij is te ook op single, maar ja. ja. Ja, die komt alweer niet op tijd binnen <laughs> natuurlijk, hè? dus dat is een beetje jammer. Radio Els, AM 1485, 26 februari 1977. Uh, uit de tijd dat er nog van die mooie bootjes op de Noordzee lagen... met uh, die prachtige muziek op de ja. AM 319 meter. Het is, het is nu een sprookje geworden. Een uh, fairy soort tale. van fairy tale. Ja. Wereldwijd via internet. En 24 uur per dag, 7 dagen per week op AM. Dit is Radio Els 1485. En over uh, sprookjes gesproken. Ja, dit is wel een heerlijk plaatje hoor. Gaat gewoon de top 40 in volgende week. Nu nog even in de tippenraden van 28 naar 9 bij Radio Els 1485. In de 19 historische top 40. Ja, ja, ja, ja. Hier is Fellita van Dana. Is het hoesje weer? Absoluut. Dat is nadelen als je zelf de microfoon niet kan bedienen. Mooi <totstukken> <Nee, totstukken> is dat, hè. je hebt geen kluchtknopje daar nog aan de andere kant nee, zitten. Ik heb helemaal niets in de hand hier, luisteraars. Ja, dat het is, is fantastisch. Allemaal... <totstukken> <O> <totstukken> ik ben helemaal Uit. overgeleverd <totstukken> aan de, de grollen en de grillen, of hoe noem je dat, van <totstukken> jo, de Peter de Wit. Dat is bijzonder hoor. Fairy tale van Dana. Nummer oh, 9. Een heerlijk ja, plaatje. Ja. Dit, ja. Nou, we zitten ook nog een beetje in het uh, carnavalsgedruis uh, natuurlijk. Hè, want ik heb een aantal uh, mooie berichten gezien over Carnaval, over wagens die wel of niet mee kunnen doen uh, vanwege uh, nou ja, allerlei problemen. Uh, ja, daar had ik een bericht over in de Alvashow geloof ik, nog van de week. Dat, uh, over die hennepkwekerij? Ja, precies. Met die CDA-toestand. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, prachtig was dat. He. Maar toen mocht die praalwagen ook het terrein niet meer af. Dus uh, dat gaat niet meer. Het was een <laughs> ecstasy-lab. Lab, dat was echt ongelooflijk. Dat was een ja, Breaking maar, Bad. Het, uh, echt... Om dan in de carnavalsfeer te, uh, te komen, moet je maar zo'n een pilletje nemen. Hè. Dan gaat dat ook vanzelf, natuurlijk. Dus je bedoelt, het heeft met elkaar te maken op de een of andere <laughs> ja, precies. manier. Precies. <laughs> Dit is de tip raden met Peter De Witt. En Ferry den Hartog, die ja. man ja dat moet ook genoemd worden toch? Oh, Daar oh, is oh, die hè? Oh, Prachtig ja. allemachtig, hier moet je me s'nachts voor wakker maken. Met twee hele grote punten. Is Brigitte Bardot, Bardot. Bardo, Bardo. -Ross. Dat is inmiddels nou, lang van. geleden, Els, dat jij die rondingen had. Ja, die, nou ja, er, er zijn wel andere rondingen voor teruggekomen natuurlijk. <laughs> Vijf minuten over half zeven en we krijgen nog een berichtje binnen dat er in Portugal wordt meegeluisterd. Dat is toch wel leuk om dat eventjes te melden ja, natuurlijk uiteraard, ja. op maar... AM. 1485 of via de stream, dat, dat weten wij we nog niet helemaal. Hè? Want moet, het moet daar binnenkomen op de een of andere het manier. Het moet daar binnenkomen. Maar dus... ja, goed, Els heeft vele kanalen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Zult het maar niet daarover hebben? Brigitte Bardot, Bardot. We gaan verder met nummer 7, afkomstig van 9, Dit is Roddy Ronnie Oh, die vreselijk aardige man. Ja. Ook alweer een productie van Peter. Dat is een mooie idee. Van 9 naar 7, hier is een Rozemarie, komt ze? Die is toch dat meisje met dat kuiltje in haar wang? Roze Marie. Wil je even met me dansen of ben jij soms bang? Roze Marie. Mag ik jou wat vragen? Vind je mij niet te brutaal? Roze Van allemaal. Schiet in de benen van elke vrijgezel En niemand blijft achter wanneer de dans begint Ze zoeken uit de meisjes een mooi en aardig kind Alleen bij het spelen van onze dorpskapel Krijgen de meisjes gewoon weg kippenvel Blondines, brunettes, al zijn ze groot of klein Ze willen allen graag bij het dansen zijn Stof dat meisje met dat kelje in haar bank. Soms zeggen de jongens, je loopt weer veel te snel Maar ik wil als eerste in het dorpscafeetje zijn Want Rosemary is de dochter van de kastelein Wie is toch dat meisje met dat het... kastelein? Ik kan het toch moeilijk geloven, hoor, Ro uh, uh, Ronnie Dover, dat die Rozemarie haar zijn ideaal vond. Uh... Nee, waarschijnlijk niet <laughs> Rozemarie en je zei het al eerder, het is een productie van Peter Koelewijn. Twee plaatsen winst in de Tipparade van 26 februari 1977. Zometeen hoor je Derhol en John Oates. Nummer 6. Daniel Els, 1485 AM. En vorige week nog op 23, dus dit is een enorme stijgende in de En volgende week, kan ik alvast verklappen, komt hij gewoon zeer hoog binnen volgens mij in de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden. Ritz Keul, Daryl Hall en John Oates. En Peter Mee, die heeft gewoon even die plaat alvast zitten starten. jongen, jongen, jongen. Hij doet dus even over, zet hem dus even terug. Ja, even net, net, net doet nog veel professioneel zijn. Ja, tuurlijk, die kan toch niet. Door het intro heen praten, dat nee, dat kan, kan helemaal uh, niet, nee, niet. Zet hem eens even terug. En dan M komt hij dan, hè? Moet 23 naar 6, hier is Ritz girl. girl and you're Say money, money won't get you too far, get you too far. John Oates, we kennen ze misschien nog wel van die prachtige laat I can go for that of kiss on my list, maar dat is allemaal uit de jaren 80. dus uh, ja, dat, is veel dat, later. dat is veel later natuurlijk, Dit is uit 1977, 26 februari, you're a rich girl. We zitten even in de girls hè. Ja, we zitten een beetje met de meisjes allemaal, hè. dat vinden wij op zich niet zo heel erg natuurlijk. Het zijn vaak mooie, mooie meiden hoor, die gypsy girls. <laughs> Maar mag ik, mag ik mijn mond houden nu gewoon? Ik ben getrouwd, dat weet je. Die zijn vaak veel mooier als rijke meisjes. echt ah. Liever een Gypsy girl, dus oké. Okay, nou. Goed. Maar het is wel mijn favoriete groepje uit Nederland. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hier gaan we van genieten in de top 40 straks. Echt. Acht plaatsen winst. Van 13 naar 5. Hier is Ferrari. See that girl. Hartog zijn dat de mooiste meisjes, de zigeunermeisjes, de Gypsy Girls. Kinderen ken er een aantal. Dus wat dat betreft, uh, ik, ik, ik, ik geloof dat hij wel gelijk heeft. Hij heeft een verstand van de Radio Els. Meer muziek, meer muziek, meer Van het leven is het ook nog eventjes tijd voor wat nieuws. De stationshal in Utrecht is vanavond ontruimd. Het brandalarm is afgegaan. Alle reizigers moesten direct de stationshal verlaten. En er klinkt een alarm dat is te zien op beelden die op Twitter staan. Het lijkt erop dat de ontruiming rustig verloopt. Tegelijkertijd melden reizigers via Twitter dat er mensen naar buiten rennen in een paniek zijn. Dat is eventjes het nieuws van dit moment. Verder met de tipperaden van 26 februari 1977. We op nummer 4 van 11 de Malle Molen van het leven van Hedy Lester. En uh, Ferry komt alweer deze kant opgelopen, want uh, volgens mij vindt hij de top 3 best wel weer uh, netjes. Want uh, deze plaat uh, vond jij iets minder leuk, hè, volgens mij? Uh, nee, ik heb er helemaal niets mee. weet je wat we helemaal vergeten zijn? Een overzichtje. Nee, weet je nog wel. Ja, weet je nog wel. <laughs> maar Geen tijd meer nog... voor. Nou, we hebben zo denk ik nog een vinyl de toestand. GELACH <laughs> Radio Els op 14.85 ook dit is zo'n lekkere Miami plaat twee plaatsen winst voor Jack Jersey van 5 naar 3 oftewel Jack de Nice. Dus de lonely night toch? Precies. Helemaal alleen in zijn eentje. Volgens mij, vrienden, volgens mij, vrienden, doen wij iets wat niet kan op de een of andere manier. Ja, zei, we hebben nog tijd zat, hè? <laughs> Druk op het verkeerde knopje. Oh, hij is alweer weg. Hij is alweer weg. <laughs> hij is hartstikke weg geworden, Jack Jersey. Ja. <laughs> Zien we je wel, zo aan in het staartje moet je toch op het verkeerde knopje drukken. Ja. <laughs> yo, yo, yo, jongen. Nou, nogmaals dan maar. Hier is Jack Jersey op nummer 3 met Lolini. I find the night leaves me so alone. In the shadows, I see there is darkness for me. Coming. Wat doe je er toch allemaal jongens. Hè? Lonely me was dat van Jack Jersey op nummer 3, Afkomstig van 5. Ja, dat heb je met al die knipperende klopjes. Hè? Ja, dan heb je zo opeens zin om ze allemaal in te drukken. Nou ja goed, ach ja. Het is uh, zeven minuten voor acht. En we zijn toegekomen aan een ontknoping. Oftewel de laatste twee platen in de tipparade. Op nummer 2, afkomstig van 8. de sideshow. Dit is Barry Biggs. before Tipparade. De Sideshow van Barry Bix, 26 februari 1977. En uh, wat hebben we toch een hele hoop uh, leuke plaatjes kunnen draaien in deze tipparade. Ik zie alweer dat het 5 voor 8 is. We hebben veel te weinig tijd eigenlijk. We hebben veel te veel gepraat. We gaan maar gewoon gelijk naar de alarmschrijf toe. Aan, de wel? Aan, aan jou de eer. Het is ja, jouw programma. Crazy on you! Dit is hard. Let let let Is het Radio ELS Nieuws? Ik ben Marga Vermeulen. Goedenavond. Uit een tweejarig onderzoek van de Italiaanse politie is gebleken dat het personeel van het Loreto Mare ziekenhuis in Napels op grote schaal spijbelt. Daaronder zijn niet alleen administratieve medewerkers, maar ook artsen en verplegend personeel. Een manager beunde onder werktijd bij als hotelkok en een arts ging tennissen of winkelen. Alle spijbelaars lieten collega's voor hen inklokken. Ook bij de overheid blijkt de arbeidsmoraal laag te zijn.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 Zo'n volle zaterdag lang heen. Mijn sweet Louis Louis Louis Louis. Ik dacht dat je wat anders bedoelde, wat je lekker vond. Dat nee. kraakte wat, hè? Ja, ik, ik weet ook niet wat het was. Het was een stoel volgens mij. Het is 3 over 8 op Radio Els AM 1485. We hebben nog een, een, een uurtje weekendverlenging op deze zaterdag. Een half uurtje. Een half uurtje, een uurtje zei ik toch? Nee, een half uurtje. Nee, gewoon even een klein uurtje gewoon eventjes leuke plaatjes draaien. <laughs> we hebben platen hier uh, liggen. En allemaal vinyl. Laten we daar gewoon eens eventjes uh, van gaan genieten. Ja, van Els de Oma. Die ja. hebben we op zondag gevonden. Nou, laten we even luisteren dan. Dit is waanzinnig <laughs> natuurlijk. 1973 he. denk ik. Els de Oma ja, ja. had wel smaak ja, natuurlijk. Ja, absoluut. He. Alice Cooper. Ik heb trouwens wel andere plaatjes erbij gezien ook. Maar dit is een waanzinnig nummer. No, no more Mr. Nice Guy. Hey. De singeltje met zo'n dingetje er nog in. Dus uh, ja, weet je wel, met zo'n heel klein gaartje. De Tears of a Clown, Smokey Robinson. Radio Els, AM 1485, vanuit de Waard, ook in het noorden van het land te ontvangen. En in het oosten, ook op 1476. Laat even weten dat je luistert. Dat kan allemaal via WhatsApp 0650 3x5 3x0. 0650 3x5 3x0. Laat even weten dat je luistert. Dit is John Paul Jong. MUZIEK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 Love is in the air In the whisper of the tree Love is in the air In de lucht trouwens hoor, niet alleen laffers in die. En altijd mijn ja. microfoon open zit als ik mijn aansteker aansteek. Ja, dat is hartstikke goed toch? Ik bedoel, dat is ongeveer wat we de hele avond hebben gedaan. Dus wat dat betreft, Overigens zijn we wel even heel ondeugend bezig momenteel. Is dat zo? We zijn even aan het testen met de zender. Ja, 0650 3x5 Laat even weten waar je bent, waar je ons hoort. Dat kan allemaal via 0650 555 000. En dat kan wel eens heel ver zijn. Oh jee. 24 uur per dag, de Vergeten Hits. Goedenavond, dit is Radio Els. Hete chocolademelk. Lekker, alweer die chocolademelk, de chocolademelk. Ja, Een Beetje gemist trouwens, Els. Ja. Afkomstig van de oma van Els. Dit is You Sexy Thing van Hot Chocolate. Russisch. My Lord, you sex a thing Sexy thing, prachtig, prachtig, prachtig ander op de middengolf, 1485 en ik heb het al eerder gezegd, als het goed is, zijn wij goed te ontvangen, want we zijn even bezig geweest met de antenne, en die staat een stuk hoger, dus wat dat betreft moet dat kunnen, toch? Nou ja, ik durf het rustig te zeggen hoor, dat we nu met 100 watt zitten. <laughs> goed. Ja, nou, dat is dan weer dat legale gebeuren natuurlijk. Hè. Ik was we, zijn, we zijn aan het testen voor een nieuwe frequentie. Oh, Oké, okay. dus zijn dat aan is het testen ook. voor een andere frequentie. En ja, ja. dat mag even met 100 watt. Dus, ja, dat mag. We hebben toestemming. Oké, okay, ja. dankjewel. En wij vinden het prachtig. We zitten allebei naar die draaitafels te kijken. Van, is die plaat al afgelopen? Maar no nog niet helemaal, hoor. Was die afgelopen, Ferri? Je keek nee, al ik beetje... kon nog steeds een beetje ruis. Dus ja. hij is nog niet afgelopen. <laughs> je moet een beetje voorzichtig zijn met die plaat, bedoel je? Ja, precies. Van de oma van Els. Ik vind, ik vind het trouwens leuk om, om die te kunnen draaien. Opeens. Ik moet opeens aan uh, Dick van Mekasio denken. Dat uh, meneer De Groot altijd dan uh, in het... Uh... Oh, ja... is dat... To, wat, wat, wat was het ook alweer? Tot in het gaatje? Ja, precies. Dat en dan wordt er gevraagd, heeft, heeft u daar een bon voor? Ja, heeft u daar een bon voor? <laughs> 1885. me happier than I ever been. Than I ever been before. ooit wel eens gehoord in het dik voor elkaar show Verstraten zit al op de hoek? De wat? Zit Verstraten de zit al op de hoek? Nee. <laughs> Dat was de producer van het programma, dus niet oh, onze wat? Verstraten. Ja, ja, ja, maar. Dat was ja, de Verstraten. Ja, ja, ja, ja, ja van het programma zeiden ze van nou dit was te dik voor mijn of straat zit er weer op de hoek <laughs> goed verder met de muziek hier Boniem you saw the horror moet je, je zeggen toch en ja ja ja heerlijk nummer is dit Foutenplaat, een lekkere foute disco op de radio, Afkomstig van Hansa International, Rasputin, nee, boniem en... Uh... Hoezo foute disco? Ja, je vindt het hartstikke goede disco eigenlijk. Ja, ja, maar ja, goed, je noemt het toch foute disco. Wel, nee, we gaan, hier, we gaan hier geen QFM uh, spelen. Nee, oké, okay. okay. is B-kantje van Rasputin dan. Oh, trouwens, ik heb nog wel even iets, je je nog, iets ja. te vertellen. Je hebt nog iets leuks te vertellen. Ik wacht even, <laughs> vertel maar. Wij hebben hier vaak op de zaak toch wel Q... Of hoe heet dat? Q-music. Q-music, yeah. zo music. Ja, want we hebben hier een assistent zitten. Dat is nog een, een beetje een jong ding. Dus mm -hmm. die moet je een beetje te vriend houden natuurlijk. Natuurlijk, want het zullen ja. het ja Maar dan heb je het foute uur. Ja. En dan hoor je muziek die je bij Radio Els altijd hoort. En dan zeg je van, dat is dus geen foute muziek, dat is gewoon hoezo, hartstikke goede muziek. Hoezo foute muziek? Dus wat is het gevolg? Tegenwoordig staat gewoon Radio Els aan. Ondanks die jonge medewerkster, Precies. hartstikke goed. Nou, ze, dat vind ik goed om te horen. En ze vindt het prachtig, allemachtig. Allemachtig, wat prachtig. Oeh, dat is lekker. Oh, dit is zeker lekker. Ja, ja toch, ja, ja, ja, lekkere ja, ja, muziek op de radio. Ja, ja, ja. Sniff en de TRS uit Precies. 1980 uit mijn hoofd. 1976, dacht ik zelfs. Ja, ja, ja. Hij is later nog eens een keer 1980 komt deze plaat hoor. Nee, hij is later, nog hij is later uitgebracht nog een keer. Volgens mij is deze plaat eerder. Eerder, eerder. echt waar. Het is 1980 een... op het Ja, het is een 70s plaat, echt waar. <laughs> Ik geloof je helemaal niet even. <laughs> het eigenlijk. Het is al bijna weer half negen En dit is echt zo'n plaat die je in de jaren tachtig... en volgens mij komt die uit de jaren zeventig... Ja goed, ik, ik, ik was aan het googelen, maar zo snel was <laughs> ik niet natuurlijk. heel. Uh... Maar toen draaiden we zo vreselijk veel... dat je hem eigenlijk niet meer kon horen. En nu is het toch wel weer leuk om deze plaat terug te horen natuurlijk. Absoluut, Sniff in the Tears, the driver ziet. Sniff in the Tears. Nou, ik heb eventjes heel snel gekeken, uitgebracht... In 1978 afkomstig van de LP Fickle Heart. Dus Kijk, ik heb altijd gelijk. Ja, ook al ja, heb ja, ik het ja, niet. ja, ja, ja. <laughs> maar goed, ook op de nieuwe LP Sniff en de Teers staat hij ook. Dus uh, hij is waarschijnlijk opnieuw uitgebracht. Nou, je had, je had, je had gewoon gelijk. Zo ik, snel heb ik dat even voor je opgezocht. Nou. Ik weet dat hij twee keer uitgebracht is, dat weet ik. ja. Fantastisch. Dus, dan, dus inderdaad, 1978. Twee ja. minuten voor half negen. En we zijn op dit moment te ontvangen in Utrecht, heb ik me laten vertellen. In Gouda en in Zwaard. Uh, Zoetermeer kwam er ook bij. Zoetermeer heb je ook net binnengekregen? Ja, en heb ik ook net binnengekregen. Nou, laat En, het voor, even weten. en Voorburg. Voorburg ligt Voorburg. in de buurt van Den Haag. Juist. Precies. Juist, dat vinden wij leuk om te weten trouwens. Den en Haag. er is een, uh, net als je hebt u Twente, hè? daar kun je online ja. luisteren naar Middengolf en Korte Golfstations. En zo weer een hele organisatie daar, dat is landelijk. Mm -hmm. Of uh, zelfs wereldwijd. En er zit er ook eentje in Breda. En die daar kan ons kwam, ontvangen? kwamen we echt binnen. Ja. Met een binnenantenne zat hij daar. Hallo Breda, ja. leuk, leuk dat je meeluistert Breda. Daar heb ik ook ja, uh, wat ja, ja, roots ja. liggen op de nee, Ken je misschien uh, Spronk nog, de platenhandel daar? Nee. Er ik... was een platenhandelaar, Spronk heette die op volgens mij op de Wilhelmina straat in Breda. En daar werd, uh, destijds, uh, werden destijds de uitzendingen van Miami opgenomen. Dat heb ik wel eens een keer gedaan. Spronk in Breda, ja, daar ja, heb ja, ik destijds ja, ja, ja. mijn platen regelmatig gekocht. Ja. Niet weten dat daarboven dus ja, Miami zat. Maar dat mocht je ook niet weten natuurlijk. <laughs> <laughs> dit is Radio Els. 1485. En ik heb de zin daarover natuurlijk, hè, dat oh, begrijp je wel. Dit is een plaat met een heel verhaal eigenlijk, hè. Ja, nou, ja, het ja. ja, verhaal mag je zo direct vertellen dan. Aha, ik bedoel, we niet, zo meteen want dan. dan. die intro, nou, hij klinkt wel goed, hè? Ja. Echt goed, veel beter als de MP3. Afkomstig van vinyl van de Oma van Els op de radio Deep Purple. Mijn favoriete rockband uit de jaren 70, echt waar? Smoke on the water. Daar gaat hij. waar gebeurt verhaal word ik net van uh, dat rieden. klopt helemaal Peter. Uh, het was schijnbaar zo dat uh, die Purple moest optreden. Ik dacht ergens in Oostenrijk of Zwitserland. daar ben ik niet zeker meer van. En tijdens het optreden, of net vlak ervoor, verloog daar gewoon de boel in de, in de brand. <laughs> ongelooflijk, hè? Ja, en dat... daarom hebben ze dit nummer gemaakt, A Smoke on the Water. En of... als je goed naar de tekst hebt geluisterd, dan heb je het hele verhaal kunnen horen. Maar ja, wie ja toen nou waren op we heen op... en weer aan het uh, lopen <laughs> natuurlijk, hè, om wat te drinken te halen. Uit 1973 kwam uh, deze plaat. Het is een plaat die inderdaad uh, veel gedraaid uh, werd destijds. Uh, het bij... is trouwens wel grappig dat uh, ik niet weet wat er komt natuurlijk. Nee, ik ook. Nou, ik... <laughs> oh, wil je weten wat voor plaat er komt? Nou ja. Maar nou goed, dat, dat kan ik je zo vertellen. This is the place that's gonna blow your mind. This is the place that's gonna blow your mind. This is ja, Dat is hartstikke leuk toch? Wel mee. This is the sound <laughs> of Radio Els. <laughs> Broadcasting on 1485 kilohertz AM. Zij heeft veel hits gehad, maar nee. Ik dit ben je nooit niet een fan eh, geweest van Ike en Tina. Natuurlijk. Ike en nee, goed, is nee, ook nee, een beetje een rare, rare man natuurlijk, hè, die Ike. Ja, ook dat. En Die muziek. Nou ja, nou ja tuurlijk, goed. het is niet slecht, dat zou ik niet zeggen. hoort daar oh, nou toch is dat een show dit is. Het heeft niet mijn voorkeur. Dat geheel en dergelijke. Nee, nee, nee, nee, Baby get it! Oh. doet me veel te veel in <laughs> baby! Ja, hij heeft niet zo heel veel met uh, Tina Turner, een beetje, ja, een beetje toch dat, uh, dat geschreeuw. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind, uh, ik vind het wel leuk. Netboos City Limits bijvoorbeeld, vind ik ook ja, een ik wereldnummer. Heb, ik heb Els de Oma gekend, dus daar zal het iets van Ja, je denkt van de <laughs> Het is uh, nou, een minuut of tien over half uh, negen alweer op Hoeveel radio op. Hoeveel heb je eigenlijk nog, want zoveel waren het er niet. Dus. Nou, het, het, het gaat nog wel eventjes lukken. Hoor. We gaan uh, verder met 1980, een soort van krachtig uit de jaren 80. Stop the cavalry.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 ...voor kerstfeest thuis bent trouwens. <laughs> Wishing I will be home for Christmas. We Wilt is wel een stukje rijden naar Friesland, maar toch? Ja, je bent volop nog niet thuis. Nou, Het is twee uur rijden hier vandaan, dus misschien ben je op 31 augustus wel thuis. Als dat even mee zit, graag. <laughs> De vergeten hit. 24 uur per dag. Radio Els. Waanzinnige plaat. we keken allebei elkaar aan van uh, deze plaat kennen we helemaal nee. niet zo, althans. Nee. Nou ja, Eigenlijk aan de ene kant niet. wel, want het is natuurlijk een herkenbare sound, maar dit nummer op Ik zich... zijn nee. 1968, nee, nee. jij gokte op 64, daar oh. staat hier nou. 1968 op en... Uh, ik keek de, een beetje naar de achterkant van het hoesje en dan dacht ik nou... Nou ja, is, of dat ik, nou 64 of 68 is. Daar zie je geen alleen. verschil tussen, nee. Nou, veel haar op een hoofd. Dat, dat, <laughs> dat, is, dat, dat is het enige. Diana Rossi met de haar in de bosjes even vroeger altijd. Toch? Ja, dat was Leni uit de Takkenstraat. Ja. Prachtig. Um, Radio Els 1485 AM. De, de, ja, de luisterpotjes stromen binnen trouwens. Ja, het gaat Ook in het uh, ja. zuiden van het land waar ze carnaval aan het vieren zijn. Ja. Horen ze ons op dit moment ook nog op de Paraalwagen? Nee, ja, Dus er dus is natuurlijk een hele kleine kans dat ze ons verwarren met andere zenders. Dus als je natuurlijk te veel bier op hebt, ja, dat kan Dan, dat dan denk gebeuren. je natuurlijk dat wij Radio 538 zijn. Dus. <lacht> dus. <lacht> of mocht ik dat niet noemen, die, die, die getalcombinatie? Officieel niet. Ik heb er nooit iets meer van gehoord. Maar... Jammer, ja. Het is weer Radio Els AM 1485, de volgende plaat. We gaan terug naar 31 augustus 1974. Het was een zaterdagavond. Even voor de klok van. Vijf uur. Nee, nee, nee, nee. De top 40 was tweeërder. Die ja. was tegen Dat van half vier. En dit stond op nummer drie in de allerlaatste top 40 vanaf Radio Veronica vanaf zee. Het is natuurlijk MUT. En hier is het geweldige Rocket. Oh, well, well, well, you the to we a blast. Cigars and motorcars You thought you was A movie star But I you're to last to Show up changing the When you were you, you were just 16 You were knocking at the age of Because, because, because The silver screen is what I'm Second them more. I'll sure. see you sitting in the solid store where all the gas stuff start as holes. Where they write their names on the floor and hang the photographs all on the walls. Oh, but to me, you still got two and sixteen written on your own little jeans. I'm getting rid of Abigail Blast. Helemaal terug in de vinyltijdperk bij Radio Els 1485 met Ferry de Nortoog en Peter de Wit. We hebben enorm veel lol he? in Heel. al die vinylen En zeker als het natuurlijk uit de laatste top 40 vanaf zee komt van Radio Veronica 31 augustus 1974. En die zender die stond te blazen toen, hè. Normaal gesproken een watje of 10, maar hij stond volgens mij veel hoger toen in die periode. Ja, toen stond hij inderdaad veel hoger. Maar die 10 kilo had die Radio Veronica altijd eh, is ook niet helemaal waar, want ze zaten ook vaak gewoon maar met vijf of zes kilo. Ze konden gewoon niet meer het, hebben dan. Het, het waren gewoon hele nette mensen eigenlijk. Hè, ja, die, maar, die, die, precies, die verwijt. Want toen had je in 73 die oliecrisis en toen ging Veronica, geloof ik, een uur eerder uit de lucht of ja. zoiets. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Maar het was ook voor haar eigen portemonnee natuurlijk. <laughs> oh, zo netjes waren ze niet. dus. Daar, die, die, daar spreekt de boek aan. We blijven even bij die heerlijke top 40 van 31 augustus 1974. De Radio die L's 1485. Dit was nummer 7. 16th stage, he's on the street and the 16s Where were you in 68, in 68, Julie was Johnny's date. Two kids growing together, living each day as if time was slipping away. You're one of the six things. And life. To make the big time Maybe they can put it all together In a show that lasts forever Oh, they would walk the strip at night And dream they saw their faded light On Desolation Boulevard They light the faded light Susie and Davey, you can make it But light Goes on. You know it ain't easy. You just gotta be strong. If you're one of the sixteen, and life goes on. From the hair And try to make us all aware Too bad Too late You know it ain't easy You've just gotta be strong If you're one of the 16s We waren ja, ons ja, ja, ja. allemaal weer alsof we 10, 11, 12 jaar zijn, 13 14. Ik weet dit nog zo goed. Hè. Ik liep bij de groentekart toen ik dit hoorde in de ja. top 40. De allerlaatste top 40 van Radio Veronica vanaf 7 van 31 augustus 1974. Ja. De Sweet and the Sixteens. Ik zat in de uh, wijk aan Zee, in een kinderthuis. En oh jongens, wat was ik boos toen? Ik was 10 uh, jaar oud. En wat was ik boos dat Veronica uit de lucht moest gaan? Ja, boos. Ik weet het Kwaad zelfs. Ja. Ik had een beetje gemeende gevoelens. Aan de ene kant had ik zoiets van, ja, het mag nou echt oh, niet. Oh, oh, oh, oh, oh. Aan ja. de andere kant had ik ook zoiets van, ja, nou ja, goed. Dan gaan we maar gewoon naar Caroline en Miguel Miko luisteren. Ja, dat was ook leuk. Hè. dat was Hartstikke leuk natuurlijk. Ik, maar... ik zal nooit vergeten het moment van 31 augustus 1974. Ik leg gewoon een aansteken op de tafel neer. Dat, ritver, dat de hele, de dat de hele gebouw, dat trilt hier. We <laughs> gaan door, ja. Het is een grote aansteken. Zullen we het maar ophouden. Uh, ik zal nooit vergeten het moment, want toen wisten we niet dat Caroline en Miamigo zouden doorgaan. Nee, dat klopt. wisten we niet. Uh, ze waren wel verhuisd, want ze lagen eerst voor de kust bij Scheveningen. Ja, vlak gewoon naar ja. Maar ze waren op 31 augustus gevaren naar de... Thames estuary. Ah, juist, precies. Voor de zuid-kust van, zuid van, ja, ja. zuid, uh, van Engeland, ja. En ik weet nog goed, ik kwam thuis van het stappen. En het mm -hmm. was een uur, om half twa uur of half twaalf. En op 1 september, om twaalf uur... Draai de Caroline. Uh, de plaat, en dan weet ik hem even niet meer... de Beatles. Uh, oh ja, yeah, All You Need love. Is Love, of course. Dat yeah. draaiden ze toen. Yeah. En toen wist ik van, ze gaan het gewoon is door. niet over, ze gaan gewoon door. Absoluut zeker. En die boot is voor de allerlaatste keer... op eigen kracht gevaren van, uh, van ja, Scheveningen. De, uh, dat is de laatste keer dat die motor het heeft gedaan ja, ja. <laughs> In 1974, hè? Het ja. is ongelooflijk. En in 1980 is oh, het uh, oh, oh, scheepje oh. gezonken. En dit is ook zo'n heerlijk nummer... uit diezelfde top 40 van 31 augustus 1994. Hier is 70, hier is and your baby ain't your baby anymore. But your baby ain't your baby anymore ja, precies. Je kan er bijna wel om janken, weet je dat? Ja, erg is dat, hè? Hey, tot zover dan dit ingelaste uurtje op Radio Els. Ja, het was ontzettend leuk. Zomaar onvoorbereid en daarna maak je meestal de prachtigste en, radio. Zomaar ja, wat ja. plaatjes van de oma van Els uh, opgezocht. Dat is prachtig. Ik hier gewoond. Ja, prachtig. Hey, we zijn er weer een andere keer. Radio Els AM1455. En maandag natuurlijk. <laughs> de gewoon de Allershow. René Verstraat om vijf uur en daarna gewoon de Allershow met de Bedankt voor het luisteren en graag tot een andere 06 keer. 0650 3x5 3x0, dat kan er nog eventjes uh, tussendoor uh, wat ons betreft. En, uh, nou, wij gaan eruit voor het nieuws, hè. ik weet niet wie er zit. Heb je haar gezien of niet? Nee, haar, ik, toch? Ik, ik, ik, is uh, om, het... ja, ik dacht het wel vandaag, ja. dat zullen we mezelf wel merken. Oké, dat is Weekend verder. Toe. En wat ondergetekende betreft, en Peter de Wit, graag tot een andere keer, bye bye. Reen, en vrij voorzichtig en denk aan ons, tot de volgende keer.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 Zwangere vrouwen die erg ongezond leven lopen meer risico op...